Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping helpt je sneller weer op weg. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen, daar, daar waren we dan. Uh, goedemorgen, lieve luisteraar. En het is weer gebeurd. Wat is weer gebeurd? Met weer dezelfde kleurtjes aan. Ah, nee. <laughs> ja, moet je maar even ah. checken in de app van Radio 2 of live op 14. En jij, hebt toch, jij, jij doet dat toch expres? Ja, ik volg jou. Ik heb <laughs> camera's geïnstalleerd bij jou. Goedemorgen, 3 over 6, zing maar los. Goedemorgen, morgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht, hey, hey, hey. Comfy, Comfy Friday, goedemorgen. 3 over 6 dus en ik heb een update over de mug. Hoe zit het met de mug? Ik had een mug in mijn auto gisteren. Hè? En ik heb uh, gisterenmiddag, stap ik in mijn auto, zat het ding er nog altijd. Maar leefde het. Ja, ja levend en rondzwevende feestje aan het bouwen. En toen, ja, heel herkenbaar voor iedereen waarschijnlijk. Wat doe je dan? Dan begin je te kloppen. En dan klop je op die ruit en dan zit je echt werkelijk als een soort <lacht> kleuter te kloppen naar dat ding. Maar dan effectief, het is wel gebeurd. Eh, op dat moment.. Had ik ze. Ik kan ook wat ruim open doen als ze misschien buiten gevlogen. Nee, want ze vlogen altijd naar de verkeerde kant. Die wou dan niet in de wind, dat soort dingen allemaal. <laughs> Kijk, ja, maar u bent wakker geworden, dat is belangrijk. We gaan eens goed wakker worden, lieve mensen. Laat maar eens voelen dat je er bent. En brul mee met Wannabe Starting Something. Dit is Michael Jackson. Dit is Radio 2. Waar komt dat vandaan zie? Mama Appelsat. En daarna gebruikt door Rihanna. Ook. We zitten met de kenner, dames en heren. Michael Jackson, Wannabe Star in Something, stond op dat ongelooflijke album Thriller, waar ik denk acht of negen hits uitgekomen zijn. Wat een baas, toen Michael Jackson nog gewoon op Michael Jackson leek. Goeiemorgen, morgen. Ah, Peter van der Veilen. Nederland, noodgeval, Goldband. altijd goed. Goedemorgen, dag. Goedemorgen. Die komt gewoon uit Lier, toch hè? Ja, uit, voilà, ja dat is ja, ook waar. goed hè. Ja, ja. Ja, toch wel files. Ja, een beetje. 1-19 e van Brussel naar Antwerpen, dan moet je opletten voor ongeval in Mechelen-Noord. Rechte rijstrook, er is geen file, maar uh, dus wel die rechte rijstrook versperd. En een beetje aanschuiven is het al op de Antwerpse ring richting Gent aan de Kennedy-tunnel. Je vrijdag begint. Goedemorgen Niels, goedemorgen Manuela, goedemorgen Francis, goedemorgen Michel. Michel die zich toch al een beetje zorgen maakt, heeft de mug een rode vlek achtergelaten. Nee, er had niks van bloed in toen ik ze kapot klopte. Dan heeft hij nog niks gegeten? Ah, dan nee, die zat in de auto. Dus ja, die... Misschien had hij jou ergens gisteren al kunnen bijten. hè. Die had razende honger waarschijnlijk. Maar nee, niks achtergelaten. Je kan dat hebben. Als je zo'n mug plat klopt, dat het echt. Ah, oh, ik heb dat gehad en oh. verschillende keren op mijn witte muren. Niet goed, hè? Je krijgt dat er ook bijna niet uit, vreselijk. Wonderspons. Hoe <lacht> weet jij dan weer? Hè? Ja, tuurlijk. Oké, okay, ja, ja. Ik heb nog niet zo heel lang geleden. Ja, een paar jaar geleden pas wonderspons ontdekt. Wat een uitvinding, jongens. Okay. Lieve mensen, het is 24 november, de dag dat je hoort op Radio 2, dat het Black Friday is dat er toch ook wel veel regen komt vandaag. En in de Ardennen misschien zelfs een heel klein beetje sneeuw. Nou, nu, uh, ik neem je toch even mee naar gisteren, want ik zag op de telefoon van uh, schema van het Nieuws, dat ik plots een herinnering poef, kwam erop. En er stond op Pampers en dan een uh, naam van een winkel. Ja, het is bij jou elke dag Black Friday. krijg je echt herinneringen van. Nee, ik zet mijn... Ja, ten eerste, laten we het daar even over hebben. Ik heb dus heel veel last van vergeetachtigheid en ik moet voor alles wat ik doe in mijn leven een wekker zetten met, een, met het wat ik moet doen. Dus ik had nu een wekker gezet, inderdaad, om mij eraan te herinneren dat er ergens uh, promoties zijn voor luiers en dat ik die dus dringend moest gaan halen. Ja, ja. En ik was toen eventjes niet bij mijn telefoon. Dat is niet, van, niet mijn bedoeling, want meestal zet ik dat heel snel af. Maar uh, ja, inderdaad, elke dag moet ik bezig zijn met kortingen, want elke euro die ik te veel uitgeef, daar word ik niet goed van. Het is echt onwaarschijnlijk. Black Friday, we gaan het wel nog over hebben. Onze nieuwe consumentenman, Xavier Taverne, die vertelt het vanmorgen in Goedemorgenmorgen. Dus als je met vragen zit, hou ze klaar. En een belangrijke vraag voor jou. Um, schrijf jij nog wel eens brieven? Dat is voor straks. Goeiemorgen. A ext ordinary mis planetes de orbeet this is een al al al al al little al? quote u to His vaiie ne? dat één? 되어al,蹤f? To garde toes. This is Dann on you man? Yes, the road is another.셔서 is en is has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 Un desastre, esto es una obsesión, no me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Quién me has hecho donde estoy y no has de frente es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón? me arrebatan tus latizos y tu voz y ya no puedo, no bueno, sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste un no más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y hoy otro y si no estás. Imposible es demasiado tarde.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 Ja, .Sino estas. Quintero, ja, wereldhitje. bij ons in de Ultratop. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord. En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er weer. Dan is Erik Goens mijn weekwatcher en Michael Asnot. Die komt live optreden. Radio 2 Weekwatchers. Live van op de expo Bounce and Beyond in het stadhuis van Leuven. In het kader van het New Horizons Stadsfestival. Morgenochtend om 8 uur op Radio 2.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 Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 4.548 euro inclusief ptw. Alle voorwaarden op voor.be. Black Friday zit er alweer bijna op. Maar gelukkig heeft Mediamarkt nog het hele weekend straffe prijzen. Ga voor een 15 inch HP laptop met 512 gigabyte voor 299 euro. Nu bij Mediamarkt. Onze winkels zijn ook deze zondag open. Goedemorgen. Het is 20 over 6. Een beetje onheilspellend, maar toch nog even over die mug. Als je die plat slaat tegen een witte muur kan er van dat rode bloed uitkomen. Mm. Luister goed, want Pascal verreken uit Gent heeft nog een tip. Pascal, goeiemorgen. Goeiemorgen iedereen. Wat is ja, de Ja, dat was even, uh, dat is even vroeg hè, om te reageren, maar uh, ik heb zuurstofwater altijd in huis. En dat kan je perfect gebruiken voor vlekken op kleren en dat zal ook wel op een muur lukken. Dat is zo, je doet dat erop en dan is dat zo een, uh, ja zo'n gevoel van opschrobben dat je krijgt, het om naar net luisteren en dat gaat weg en dan kan je dat wassen en je ziet niks meer. Dat bruist zo wat, ja. ja. ja. Ah, zuurstofwater en kan je dat gewoon in in welk Apotheker. Kan in... je in zuurstofwater drinken? Ja, bij de, de apotheken. Nee. Ja, kan je in ja, zuurstofwater Is heel... niet, Shema? Ja, wat, wat, moet je, Dat zuurstof dat je kan drinken of zo? Nee, zuurstofwater nee, dat is uh, om te ontsmetten nee. en zo. Oké, okay. ja. nee, nog nooit wat gehoord. En oh. dat, dat is en dus nee. eigenlijk om te ontsmetten, maar je kan het ook gebruiken om vlekken. Ah ja. En ja. alles gerekt. Allee, waarom, waarom weten mensen dat niet? Waarom wist ik dat niet? Nu wel. Ja, maar ik wist dat ook niet. Maar omdat oh. mijn pijn uh, um, is geweest. Um, en soms ja, was er bloed op de kleren. En ik moest die dan wassen. En ik kreeg die deur niet uit. Dat was een tip van Hunter. Ze kregen dat. Zalig. Ik ga straks dat. meteen naar de apotheek. Ja, het is uh, voor ja, jou, Pascal. Ja, dat kost ook niet zoveel. Nee, het En je do doet er ah. lang ah. mee. Dan, dan ben ik zeker geïnteresseerd. Dan hoop ik er meteen tien. Je hebt net de magische woorden gezegd. Dank je wel, Pascal. Fijne ochtend. Oh, goeie. Ja, dat doe je wel leert iets bij, jongens en meisjes. Boh, mensen die, die absoluut nog brieven schrijven, Velen bijvoorbeeld, schrijft met haar dochter nog brieven voor Amnesty International. Ja, maar ja, die brieven, er steeds minder wel. Schema, er is nieuws over. Ja, we krijgen steeds minder post in onze brievenbus, zoals persoonlijk geschreven brieven en kaartjes. Wie doet dat nog? Maar zelfs facturen en geadresseerde reclame, dus reclame die echt naar jou gericht is, wordt bijna niet meer verzonden. Voor het eerst kregen we minder dan 100 stuks per inwoner per jaar in onze ja. bus. Maar we krijgen daar natuurlijk wel steeds vaker pakjes toegestuurd. Vorig jaar alle Belgen samen, daar ging het in totaal over 362 miljoen pakjes. Het is wel ietsje minder dan de jaar daarvoor, maar natuurlijk toen hadden we corona en ja. alle winkels waren ook een tijdje dicht en dan begonnen we massaal online te kopen. Kijk, ja, maar de pakjes die komen er weer aan. Trouwens binnenkort ook weer pakjes van uh, Peter Post. De laatste keer volgende week woensdag. Een ja, het wordt echt een toppertje. Goedemorgen, morgen. Bon, dan dat heftige verhaal uit Schellen in de provincie Antwerpen. Daar is een koppel die geterroriseerd wordt door een steenmarter. Dat blijf je toch altijd lezen. Wat is er nu aan de hand? Het begon allemaal anderhalf jaar geleden en de kinderen van het koppel hoorden plots veel lawaai op het plafond en dan bleek het dus een marter te gaan die daar boven het vals plafond zat. Maar niet alleen dat. Die marter plaste natuurlijk overal en de urinevlekken komen eigenlijk gewoon door het plafond Heen. Oh, mooi. Het isolatiemateriaal van het huis is helemaal kapot gebeten. Ook de auto werd al vernield toen ja. de verschillende kabels en buisjes werden doorgebeten. En uh, je ziet het ook in de app. Vreselijke beelden. Een foto van de auto, vreselijk inderdaad. En ja, dat koppel is natuurlijk de wanhoop nabij. Heeft alles geprobeerd om de marter te verjagen. Zoals wc-blokjes onder de motorkaf gehangen. Omdat de marters niet tegen die geur kunnen. Ze hebben een nieuw dak gelegd met overal pinnen op. Allee. Gaas voor elke ingang van de regenpijp. Zodat hij ook daar niet in kan. Dan hebben ze ontdekt dat er een soort ultrason geluid bestaat. Waar mm. de marter mee kan verjagen. Ze hebben ook zelfs een vangkooi gezet. Je ziet dat ook op een foto in de app. Maar um, ja... Niks helpt gewoon. Niks ze. Die marter is dan wel een paar weken weggebleven. En dan dachten ze van oef, we zijn er vanaf. Maar nu is hij weer terug. <hast> En ze weten gewoon niet meer wat ze moeten doen, want ze hebben alle drukken van de voor al gebruikt. En uh, ze denken er nu aan om gewoon nog meer pinnen op hun dak te zetten, maar dat kost dan 5000 euro, Oh nee, klein nee, nee, nee, nee. En als laatste redmiddel willen ze gewoon het plafond uitbreken om zo dier te vangen, maar ook dat kost natuurlijk veel geld. Dus wat moeten ze dan nu nog doen? Blijkt mij een oplossing EmoWeb. Verhuizen. Ja, het is het enige dat het oh. nog kan. Abandon ja. the house. Maar ja, ik zou weg zijn. Hallo, zeg. Als je zelf een tip hebt om uh, de mensen te helpen, misschien weet jij hoe je die marter absoluut weg kan krijgen. Je kan hem delen bij ons in de app van Radio 2. Maar ja, je kan er eens mee lachen, maar je zit er maar mee, zeg. Vreselijk. Vrijdag vandaag. Alleen maar goede muziek, hoor. Die blue something. Goedemorgen, morgen. Peter van de Veren.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 Een paar weken rode woensdag. Oh ja, van Peter, hey. Peter Post hoort ervoor dat je elke week iets kan winnen waar je een heel jaar lang deugd van hebt volgende week. Dus de laatste Peter Post. Je kan een jaar lang iets winnen waar uh, je ogen niet goed zullen van zijn. En je oren ook niet. En je oren ook niet, hoor ik hier net. Ja, klopt. Nou, het is veel. Schrijf je brievenbussen dus even in op radio 2be klik door op de neus... Van Peter Post. Ja, het is altijd plezant. Hè? Je kan een jaar lang iets winnen. Waarom zou je het niet doen? Schrijf je nu in. Deze week was het ook goed: een jaar lang gratis boeken. Mensen waren blij. Standaard boekhandel: dat is lezen, leren, geven en beleven. Zometeen het nieuws uit je buurt. Het is half zeven exact, Schema. Goedemorgen. het is vandaag Black Friday, een jaarlijkse traditie van de Verenigde Staten waarbij winkels grote kortingen geven. En veel Belgische winkels doen ook mee. Maar Testaankoop waarschuwde al dat de meeste kortingen niet zo goed zijn. Let dus goed op. Een half uur geleden zou er in de Palestijnse Gaza-stroken tijdelijk staakt het vuren ingegaan zijn. Vier dagen lang zou er niet meer gebombardeerd worden. Hamas zal dan ook zo'n 50 gijzelaars vrijlaten in ruil voor 150 Palestijnse gevangenen die in Israël vastzitten is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel morgen. In Wilrijk zijn een deur van een huis en een auto beschadigd geraakt... bij een explosie in de august van Daalstraat. Niemand raakte gewond. De straat was een tijd afgesloten... en het gerechterlijke lab en Dovo kwamen ter plaatse. De context en omstandigheden worden onderzocht... maar op het eerste gezicht is er volgens de politie... niet meteen een link gevonden met het drugsmilieu. Tien jaar na de dood van twee arbeiders bij Total in de Antwerpse haven... ...heeft het Hof van Beroep de werkgever Team Industrial Services schuldig bevonden. De twee mannen moesten leke dichtingswerken uitvoeren aan een klep bij Total. Maar ze deden herstelling aan de verkeerde plek... Klep liever en die ontplofte. Volgens de rechter gaf Team Industrial Services niet de correcte informatie over de exacte locatie van de werkplek en Team had erop moeten staan dat Total de slachtoffers naar daar begeleidde omdat het hoog risicowerk was. Total Energies legde zich al neer bij een eerder vonnis. Team Industrial Services moet nu 18.000 euro schadevergoeding betalen. In het centrum van Wommelgem is een man van 74 met zijn Jaguar gisteren ingereden op de gevel van een leegstaand pand. Op de kerkplaats was dat. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot, zegt Jessie Spoelders van politiezone Minos. Dat was een gevel van een woning, dat was best wel een oud gebouw. De brandweer is dan ook ter plaatse gekomen om dat gebouw te stuten... ...omdat er toch een steunmuur geraakt was. De man heeft ook nog eveneens drie voertuigen die geparkeerd stonden hierbij beschadigd. En dat voertuig van die persoon was ook um, totaal los, dus dat is ook getakeld. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af... ...en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. En de dakpannen van de Sint-Rombauts-kathedraal in Mechelen zijn aan vervanging toe. Dat is gebleken bij een inspectie van monumentenwacht. En het wordt een groot onderhoud, zegt Luc Lemmens, gedeputeerde voor erfgoed- en erediensten van de provincie Antwerpen. Meneer Lemmens komt er niet aan. Wel, wij doen nu een onderhoud om natuurlijk ook uh, verdere restauratiekosten te vermijden. Er worden nieuwe natuurlijen uh, gelegd op het dak van de kathedraal. Maar we gaan ook zien dat uh, de kathedraal uh, ook veel beter bereikbaar zal zijn voor toekomstige uh, onderzoeken. En dat willen we door aan de zijkant te bevestigen. Het is zoals in elke woning. We moeten daar regelmatig onderhoud doen en dat is wat we met de provincie doen. De kathedraal is in Mechelen een grote dame en die moeten wij onderhouden. De provincieraad heeft het onderhoud goedgekeurd. De werken worden geraamd op 1,4 miljoen euro. Wanneer de werken starten is nog niet duidelijk. Eerst opklaringen, later wisselvallig met buien en zo'n 8 graden. Morgen vaak buien en tussendoor enkele opklaringen bij dezelfde temperaturen. Zondag veel bewolking en ook nog buien, 7 graden dan. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. Vrij de Vrijdagochtend, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ja, Peter. Het, is, het valt nog mee voorlopig. In elk geval naar Antwerpen al files van zo'n 10 minuten... ...op de E313 vanaf Franst. E19 in Mechelen-Noord. Als je vanuit Brussel naar Antwerpen rijdt... ...even opletten in Mechelen-Noord. Daar, daar is de rechterijster ook dicht door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent... ...vertraag je 10 minuten van Berghem tot aan de Kennedy-tunnel. Als je met een Duitse auto rijdt, toch even, even opletten. Als het klopt, heb Benny die, die hebt dat... Marters, waar we net over bezig waren, die houden blijkbaar van Duitse wagens. Die bekabeling heeft blijkbaar een soort van visgeur waar ze dol op zijn. Het zijn fijnproever die marters. Ja, ja, voilà, maar daarom willen ze graag ook in onze huisjes zitten, maar... Hoe kan een kabel nu naar vis riken? Dat kan toch niet? Dat ja, zoals sommige mensen vinden dat koriander naar zee ruikt, dat is ook absoluut niet waar. Ik kan nog nooit een kabel gegeten, dus whatever. Frankie Patijn uit Alfred goedemorgen. Uh, Goedemorgen, Peter. Je hebt, je hebt nog een gruwelijk marterverhaal. Want uh, je had oh. er ook. En wat hebben jullie gedaan om hem weg te krijgen? Wel, die zat bij ons gelukkig in een bijgebouw, die is niet in het feest zelf geraakt. Mm -hmm. per toeval, die marter zien lopen, maar normaal zijn dat nachttiertjes. Die, uh, die heeft ook een vast toilet op zolder, dus Er heeft een bepaald noeke dat hij urineert en uh, van alles achterlaat. Mm -hmm. Soms ook wel een keer kadaver dat hij meesleurt. Oh. Dat begon nogal wat uh, te stinken. En uh, heel je plafond gaat eigenlijk volledig naar de vaantjes. Dus we hebben dat eigenlijk uiteindelijk een nacht, uh, nachtkamer buiten geplaatst om mm te -hmm. kijken naar waar dat hij binnenkomt. We hebben dat ontdekt dan hebben dan een goed stuk van het plafond moeten uithalen. harde muziek gedraaid, van alles en nog wat. En dinskens van de vogelbescherming. En uh, uiteindelijk zijn we hem kwijtgeraakt. Goh, man, wat een organisatie. Maar, was, uh, ah, ah, was, maar je hebt dus toch uh, je plafond moeten uitbreken dan. Ja, ja, ja, tuurlijk. De stand was niet te houden En als je op hen rondvraagt, heb je heel veel mensen die hopeloos zijn als een markt in de ISAM eigenlijk. Duidelijk. Ja. Bon, ijsweg. Hou zo Frankie. Geniet van de ochtend. Zeker, we doen dat. Jo, Peter, daarna.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 zodat jij in een veiligere wereld kan leven. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie. Een Samsung Galaxy S23 Ultra voor 0 euro bij Proximus. Amai. Oh my. Dat valt mee. Bij Proximus is Black Friday. Oh my. Dat valt mee. Zo'n vrijze maak je niet veel mee. Kom haast u naar de winkel. Voordat iedereen... En niet meer weten, want zulke zotte voor heel wat Een Samsung Galaxy S23 Ultra voor 0 euro bij een mobiel abonnement. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Van 16 tot en met 30 november zijn het Black Days bij Ino. Met kortingen tot min 50%. Jawel, min 50%. Ga snel naar ino en ino.be. Voorwaarden in de winkel en op ino.be. Ino for you. Radio 2. Goeiemorgen morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Radio 2.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 Je boirai tout le nid si tu ne me retiens pas Je boirai tout le nid si tu ne me retiens pas Alexandrie, Alexandrie, Alexandrie Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse son fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'as de froid Vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra. Alexandrie. Alexandrie. Alexandrie où tout commence s'est tout finie. Chaque cudat pétit. Caparacuda. Je te mange un gré si tu ne me retiens pas. Je te mangerai un si tu ne me retiens pas. Alexandrie Alexandra Ouh. Alexandrie ce soir je danse dans tes draps Je te mangerai crucifix ma première pas. daar daten. Voilà sur le fil, part sur le Nil. Oh. Alexandrie Alexandra, ce soir je de la faire toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse, je danse et Alexandrie, Alexandra, Claude-François. En hoe heten zijn danseressen in de tijd? Le Claudette. Zo simpel kan het zijn. <laughs> Stel je voor dat Niels de Stadsbader dat dan danseressen had? Leniel Zet. Zou dat toch mooi zijn? Goeiemorgen, ja, morgen. Ja, bijzonder verhaal uit Lommel. Misschien herkenbaar voor jou ook. Lommel in Limburg. Er is een warme bakker en een chocolatier. En die heeft gezegd van... Ja, deuren dicht. Ik doe ze alleen nog open in het weekend. En voor de rest stopt hij alles in automaten. Is nog open in het weekend, vind ik al straf. Goedemorgen, dag Koen, Uleneers. Uh, goedemorgen, allemaal. Goedemorgen, het Bakker. is Koen, Ulenaars. Ulenaars, Uleneers, whatever, ja. maakt niet uit. Koen, ja. goedemorgen. Ja. Maar dus, zei Koen, um, alles in automaten, uh, wat is het voordeel dan? Uh, nu, dat onze service kan uh, blijven, maar dan zonder personeel, dat is eigenlijk een zelfshopper. shopper. Uh, ik moet zeggen, hij is er nog niet. Binnen twee weken gaat hij waarschijnlijk operationeel zijn. Mm -hmm. um, het is een heel gebruiksvriendelijk toestel waar men uh, gewoon kan shoppen. Zoals in, in de winkel bij wij. Het is dus met een grote touchscreen. Mm -hmm. En daar kunnen allerlei producten op aanduiden. En die automatisch gaat u alles uh, bedienen. Het klinkt je moet allemaal. Ja, ja. ja, het klinkt allemaal magnifiek natuurlijk. Maar ja. het, het heeft een, met een groter probleem te maken. Want je zegt net: ik heb geen personeel meer nodig. Ja. Vind je geen personeel meer of heb je er gewoon geen meer nodig? Ja, we, hadden, uh, we hebben een, een twee, drie tal weken uh, zitten zoeken naar de geschikte kandidaat. Omdat om een van onze vaste medewerkers was gestopt. En wij vonden dus echt niet de geschikte kandidaat. We kwamen voldoende om, om die job over te nemen. En dan hebben wij die beslissing moeten nemen. Omdat we wilden ook garanderen dat we, als we zeiden dat we open waren, dat we zouden open zijn. Ja. En die garantie had ik niet die kon ik niet geven en dan is het ook heel vervelend als mensen op een de gesloten deur staan dan wel dan niet, hmm. dus, en daar hou ik ook niet van, dus we hebben gezegd van oké okay, in de weekends kan ik invullen met flexiem uh, medewerkers en studenten dus die garantie heb ik wel dat ik dan altijd ook open ben ja. En daarom hebben we beslist dus van die automatenwal te zetten. Met, maar dat is heel gebruiksvriendelijk, zeg ik al. Uh, ja, ja, want ik hoor dat, te... je er, dat je er goed reclame voor aan het maken bent. Want er is effectief mensen denken dan. Ja, in een automaat is dat brood wel even lekker. En die pâtethers. Nee. Ja, daar, dus, dus die, die automaten zijn ook. ook... We hebben ook een bepaalde koeling. Daar wordt ook voor gezorgd dat er geen uitdroging is. Mm -hmm. um, zoals voor brood, we gaan er ook chocolade in steken. We zijn uiteindelijk ook chocolatier. We gaan er pralines in steken. We gaan er koekjes in steken, gebakjes, een, een, een, een eclair of een carré of een matte taartje. Zo. Die dingen gaan allemaal individueel ook verpakt zijn. Mm -hmm. Die staan ook gekoeld in die koelkast. En we gaan die constant bijvullen, nagedang dat de, de afname is. Hè. Bakker Koen uit, uit Lommel, wat ik me afvraag, als je dan merkt ja. van ja, die automaten, dat werkt geweldig, is de bedoeling om op termijn gewoon ook in het weekend dicht te gaan en dan alleen nog automaten over te houden? Nee, dat is, dat is in eerste instantie niet het plan. Omdat de weekend is toch nog heel belangrijk voor de warme bakker, voor ja. de klanten... We, hebben ook gewoon, we hadden in het verleden al alleen mensen die bijvoorbeeld alleen in het weekend kwamen. Mm -hmm. Dan hebben ze verse broodjes in de ochtend en een croissant. En, en... Dus dat is voorlopig niet het plan om, om dat te doen. In ieder geval. We hebben wel het plan gemaakt om die automaten nog uit te breiden. Dat is voorzien dat er nog één of twee automaten bij kunnen komen als het zo goed mocht, uh, mocht renderen. Ja. Om dat nog bij te plaatsen. Dat is wel voorzien. Blijf er maar open in het weekend, want ik merk dat er steeds meer bakkers gewoon wegvallen en dat het soms echt ja. moeilijk is om een goede bakker te vinden. Daarom. Dus, Daarom. bakkerkoen, ja. dank je wel om in het weekend nog open te blijven. Heel fijn weekend, heel fijne vrijdag. Succes okay. met de automaten, hè, man. Goeie, jongens. Dank je wel. Dag. All about the money. Goeiemorgen. Kwart voor zeven en straks een prachtig verhaal uit Brakel... stay Maar niet even. Op dit moment. En Shema is gewoon even met haar nieuws oh. bezig. Lukt het, Shema? Het lukt. Ik krijg hier nog een uh, extra ontbijtje. Ben je weer aan het eten? Je. Dat is waanzin eigenlijk. <lacht> ja, goeiemorgen. Goedemorgen. Gisteren was het uh, Eregalerij. aan de zee, één Oostende, Cursaal Oostende. En daar was iemand bij die alles gevolgd heeft voor ons. Ja, die vrouw die zit altijd wel ergens in een andere regio. Goedemorgen dag, Margot. Hallo, goedemorgen. Ik hoor en zie je nu in de app van Radio 2. met zelfs een boeket bloemen. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar gisteren de Eregalerij, Ja, wat was voor jou het hoogtepunt? Het was in totaal een heel mooie show, maar een van de leukste momenten vond ik toen Francisco Schuster en Aaron Blommaert, Alle mooie mannen zijn lelijk voor Margriet Hermans eh, hebben gezongen, maar ze hebben daar zo een eigen versie van gemaakt, namelijk alle vrouwen zijn lelijk, ze zijn in het publiek gegaan, ze zijn zo met, met Margriet beginnen flirten eigenlijk, een beetje dansen met haar, haar een zoentje gegeven, maar allemaal terecht natuurlijk, want het was ook Margriet die werd opgenomen in die fameuze eregalerij. Het was echt een prachtige show. Als je het allemaal opnieuw wil horen, dan kan het op 3 december, als een zondagmiddag, dan nou hoor je de hele show. Beelden en foto's op radio2.be. Maar dus, uh, ja, er is geen publieke zwam gebeurd, neem ik aan. Hè. Dus, uh... Uh, niet dat ik gezien heb, maar nee, je weet maar okay. nooit. Hè. Achter ja. de schermen kan alles. Dat Sappige is... roddels, je weet nooit. Maar vooral, je hebt, op dit moment heeft ze bloemen bij, dames en heren. Wat ga je met die bloemen doen? Het zijn niet zomaar bloemen. dat is een boeket met zeven anjers en zeven rozen, zeer speciaal gekozen voor Erik en Lydian uit uh, Everbeek, bij Brakel, want die zijn exact 50 jaar getrouwd. Uh, op zich al een hele prestatie, ja? maar vooral de manier waarop die twee elkaar hebben leren kennen, dat geloof je nooit. En daar ga ik je straks binnen een klein uur alles over vertellen. Als jij het zegt, dan geloof ik het altijd. De bloemen, waar gaan ze naartoe en wat is het verhaal? Hoor je over een uurtje... Hé hey Chris Lomme, goedemorgen. Alweer een wereldhitsie. Dua Lipa. Ja, het klinkt 80s, klinkt 90s, klinkt vooral dansen, dansen, dansen. Er net nog nieuws over brieven en pakjes, dat we steeds minder brieven versturen via die post. En dat we steeds minder brieven schrijven. Goedemorgen. Morgen. Nog een mooi verhaal van Sabrina van de Linden uit Houthulst. Sabrina, goedemorgen. Goedemorgen, Peter en Schema. Ja, maandelijk schrijf je een brief voor je vrouw Natasha. Die houdt je bij in een doos. En nu heb je er zelf eentje geschreven die ze pas mag lezen. Als ik er niet meer ben, stuurde je ons. Ja. Leg dat eens kort uit. We hebben ooit eens een film gezien waar dat ook in gedaan werd. En ze zei van, oh, maar dat is zo mooi en zo'n mooie herinnering. En toen zei ik van, kijk, vanaf nu doe ik dat. En ik heb er ook eentje geschreven. Moest ik er ooit niet meer zijn, dan kan zij die als laatste lezen. Oh... Ja, ik vind dat een indrukwekkend iets, want wat vertel je dan in die laatste brief, zeg maar? Ja, wel, ja dat ga ik niet zeggen. Nee, nee, mag je niet zeggen natuurlijk. Maar het is toch wel positief gehouden? Ja, tuurlijk. Een hele mooie herinnering aan ons. Ja, je hebt dat niet gezegd van uh, het putje in de douche en zo, een beetje proper uitkuisen, dat soort dingen? Nee, toch nee, niet. Oké. Okay. Wat een mooi idee. Dank je wel om je verhaal even te delen, Sabrina. Ik wens je ja, het allerbeste gedaan, nee. en goed weekend met Natasja, hè? Dankjewel, dat gaan we zeker doen. Ja, Het is 3 voor 7. Goedemorgen. Krevel. Jouw Black Friday, maar dan beter? Bestel via Click Collect op krevel.be en haal je Electro 1 uur later al af in de winkel van je keuze. Krevel, leef beter.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 Super size deals bij Kruidvat. Nu stapelkorting op veel Ariel en Drift Gigapakken. 2 voor 55 en 3 voor maar 80 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor Hoi, ik ben Gitte, ik werk bij Colruyt en wij hebben nu al niet te missen feestpromo's. 33% korting bij aankoop van 12 flessen Fanta of Sprite van anderhalve liter. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 28 november in onze winkels. Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Hier, zit dat huis. En al volledig klaar. Ah ja, en de badkamer? Klaar. Domotica? Klaar. Fiber klaar? Klaar.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 Met al die kortingen, een gewaarschuwde Radio 2-luisteraar, is er 200 waard. Straks onze consumenten van Xavier met goede tips. Elke Welkom voor 2, Radio 2. Het is 7 uur, VRT Nieuws krijg je vanmorgen van Shema Sai. Goedemorgen, in de Gazastrook is de gevechtspauze tussen Israël en Hamas ingegaan. En Margriet Hermans en Steve Willaert zijn opgenomen in de Radio 2 Eerdere geleden is er in de Palestijnse Gazastrook een tijdelijk staakt het vuren van vier dagen ingegaan. Afgelopen nacht en vanmorgen, voor de pauze officieel van start ging, waren er wel nog altijd bombardementen en beschietingen van het Israëlische leger, onder meer op het Indonesisch ziekenhuis daar. Het is nu afwachten of er vandaag en de komende dagen nog geschoten zal worden, zegt correspondent Sander van Horen vanuit Israël. Meestal die eerste paar minuten dan wordt er af en toe nog geschoten. Hè? Een, een, een raket, dat zie je, een bombardement, dat zie je, maar Twee militairen die op elkaar schieten, dat zie je niet. Dat gebeurt allemaal vlak voor en vlak na zo'n het vuren. Dus dat moet ja, indalen. En daar moeten partijen het vertrouwen krijgen van hé, hey, als ik niet schiet, dan doet de tegenpartij dat ook niet. Dus ja. laten we dat blijven doen. En dat, dat kost even tijd. Tijdens de gevechtspauze zouden de Israëlische gijzelaars vrijgelaten worden en zou er ook meer humanitaire hulp binnenkomen in de Gazastrook. Premier De Croo heeft intussen de Palestijnse president Abbas ontmoet samen met de Spaanse premier Sanchez. Hij betuigde zijn medeleven voor de vele Palestijnse slachtoffers in de Gazastrook en ze hebben gepraat over wat Hamas gedaan heeft op 7 oktober. Eerst en vooral heeft president Abbas heel uitdrukkelijk de aanslagen van Hamas veroordeeld. En heel duidelijk gezegd, Hamas vertegenwoordigt de Palestijnen niet. Als we willen dat we stappen naar vrede kunnen stellen dan gaan we sterke politieke leiders nodig hebben die voorbij hun eigen schaduw kunnen treden en die ook die de gedragenheid hebben van hun bevolking om dat soort zaken te doen. In Wilrijk en Antwerpen zijn bij een ontploffing de deur van een woning en een auto beschadigd geraakt. De explosie gebeurde iets voor tien uur gisteravond. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht wat er precies gebeurd is. Maar de politie heeft voorlopig niet meteen een link met het drugsmilieu gevonden. De gemeenteraad van de Oost-Vlaamse gemeente Wachtenweke heeft de fusie met Locristie goedgekeurd gisteravond. Maandag moet ook de gemeenteraad van Locristie zelf dat nog doen. Als ook dat gebeurt, zullen de twee vanaf januari 2025 verder gaan als één gemeente onder de naam Lochristie met meer dan 30.000 inwoners. Wachtenbeeke wordt dan een deelgemeente. Het is Black Friday vandaag, een jaarlijkse traditie van de Verenigde Staten waarbij winkels grote kortingen geven. En veel Belgische winkels doen ook mee. Als je goed kijkt en vergelijkt, kan je goede koopjes doen, zegt Greet de Koker van de Federatie van Belgische Webwinkels. Men kan absoluut koopjes doen op die dag. We zien vooral dat het wel producten zijn die soms misschien al einde reeks een stukje gaan, die vooral populair zijn. Of dingen die men in bulk of in grote aantallen aankoopt worden vaak ook wel heel promotioneel te koop gesteld. Maar men kan dus effectief, als men uitkijkt, heel goede aankopen doen. Consumentenorganisatie Testaankoop waarschuwde gisteren wel nog dat drie kwart van de Black Friday-kortingen geen goede deal is en dat winkels soms schuimelen met de originele prijs. Zangeres Margriet Hermans is gisteravond geëerd voor haar carrière in het Cursaal van Oostende. Ze kreeg er een symbolische plaats in de Radio 2 Eregalerij. De dochter van Margriet, Céline, was heel trots. Het was voor mij als dochter eigenlijk fantastisch om van aan de zijlijn ja keer op keer eigenlijk even de bevestiging te krijgen. eerst inderdaad zomerhit, een aantal andere prijzen die nog geweest zijn het voorbije jaar en nu de eregalerij. maar niet vertel. Maar de grootste trofee is toch wel Serena. oh, dat is heel spannend. Ook muzikant en componist Steve Willaert kreeg een plek in de Radio 2 Eregalerij. Hij is al meer dan 35 jaar de vaste pianist en rechterhand van Wiltura. En ook drie liedjes zijn opgenomen in de Eregalerij. En in het volleybal heeft kampioen Roeselare thuis verloren tegen het Turkse Ankara op de openingsspeeldag van de Champions League. Het werd 1-3. Eergisteren verloor ook Mazeik de eerste groepswedstrijd. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In de stad Antwerpen is één op de zeven gebouwen kwetsbaar voor extreme wateroverlast door regen. En onder de nieuwe parking Keerdok in Mechelen hebben archeologische vondsten hun geheime prijs gegeven. Ooit was daar een begijnhof waar meer dan 1500 begijnen woonden. De eerste opklaringen, later wisselvallig met buien. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen ook vaak buien, tussendoor een aantal opklaringen en dezelfde temperaturen. Een update van het nieuws uit je buurt binnen een half uur en heel de dag door in de app. Van 14 Nieuws. Als je nog niet wakker bent, zometeen wel werkelijk een kloever van een song. Eerst hajo. Goedemorgen. Goedemorgen. Toch wat problemen. Maar niet veel. Gelukkig aanschuiven naar Antwerpen een beetje op D34 in Asseneden Komt door werken, net zoals gisteren. Dan op de e 313 uh, ja, een kleine zeven minuten. Eigenlijk, dat is het maar uh, vanaf Bommelgem uh, op de e 313 dus. En op de E19 een beetje opletten bij Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterijstrook. Verder op de Antwerpse ring richting Gent. Uh, tien minuten aanschuiven richting de Kennedy-tunnel. En op de binnenring rond Brussel. Tot slot is het een beetje vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. Ze won dit jaar het Eurovisie Songfestival, maar dat deed ze ook al sinds 2012. Maar wat een onwaarschijnlijke hit! Dit is de vrijdag, dit is Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Weijden. Radio 2. Met Lorraine. Ik hou van jou. Ben ik ook van u, jongen? Why, why berichtje Van uh, DJ Kim de Brie, weet je wel? Zeker? Ja, ja. Hey, hey, hey. goedemorgen. Je vrijdag begint. Kim de Brie toch een soort chosen van uh, Radio 2 luisteren. Wel, hè? Ja. ja, Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Uh, Kim de Brie die is al heel, twee, heel de week, tenminste twee weken, al op Digi Tour. En ze is nu onderweg naar Poperingen. Maar gisteravond was ze nog op uh, de Eergalerij van Radio 2. Dat is een vrouw van alle markten. Vele gezichten ook. Alleef. Maar hoe was het daar? Ja, blijkbaar goed. En, uh, dus heeft niet zoveel geslapen. Dus deze, dankjewel voor de goede muziek. Dat doen we voor jou en voor iedereen op vrijdag. 24 november, de dag dat je hoort op Radio 2, uh, dat het Black Friday is. Toch ook weer veel regen vandaag. En in de Ardennen misschien zelfs een beetje sneeuw. Boom. Stel dat je in de sneeuw zou zitten van het weekend. Of je bent onderweg, Kim de Brie. Of gewoon lekker thuis. Ik heb een goede luistertip. Want... In de jaren negentig hadden we niet alleen Johan Museo en Tom Bonen in de koers, maar we hadden ook Helmoet Loddy kunnen hebben. Stel je voor. Ja, die wou absoluut uh, wielrenner worden. heeft dat verteld in de podcast Peter van der Veijre en de Zandloper. Wielrenner. Ja, wielrenner. Maar dat is ook een heel sportief... Stel je sportie voor dat hij dan geen zanger was geworden? Ja, of de zingende wielrenner. <laughs> dan hij, is, hij is nog altijd heel sportief. Um, ik spreek met hem over een belangrijke moment in zijn leven en hoe die ook dus compleet anders hadden kunnen lopen. Maar die frustratie die heeft er heel lang in gezeten. Je kan even horen en even meekijken in de app van Radio 2 nu. Ik heb dertien koersen gereden. Ik ben geen enkele keer tot aan de aankomst geraakt. Geen enkele? Nee, geen enkele keer. Ik kon niet in een peloton rijden, Peter. Spijt van je had dat je moest stoppen? Het heeft mij altijd uh, gefrustreerd uh, dat ik dan geen wielrenner ben geworden, eigenlijk, ja. Maar met de jaren ben ik dan beginnen beseffen hoe plezant dat is om op een podium te staan. En ook beginnen beseffen dat je daar toch een langere carrière mee kunt hebben. Dat is het voordeel, het voordeel natuurlijk. Dus als je het hele verhaal wil hebben... Hij zegt ook iets over doping trouwens. Ah, een heel straffe uitspraak. Ja, pak hem mee als je gaat joggen. Of fietsen, of lekker in de auto. Of gewoon thuis natuurlijk. Het duurt een half uurtje. Het gaat heerlijk traag en je hoort een andere Helmoet. Nu op VRT Max of op jouw favoriete podcastplatform. Zelfs op radio2.be.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 Dat hadden wij moeten zijn. Van Maxime en Emma Heesters. Goedemorgen. A iemand die Helmut Lotti vanavond ook gewoon ziet. Nina van Borsel uit Oudenburg. goedemorgen Nina. Goedemorgen, Peter. Je had gezellig naar het Kursaal Oostende. Wat is daar te ja. doen met Helmut? Ablieft. Wat, Wat is daar te doen vanavond? Laat de de metal. -tof -tof -tof. Oh ja, juist. Ja, bijzonder, zegt wat hij daar allemaal doet tegenwoordig. Uh, Ik ben wensen... benieuwd. Ja, dat wordt helemaal goed. Het is een topsanger en zijn metal dingen zijn ook helemaal feest. Dus geniet ervan, Ina Dank u, vriendelijk, Peter. En... Uh... Shai en... Nee, Shema Shai, jongen, dit... Ik ga echt eens een groot, een groot dikteer doen om jouw naam goed uit te spreken en ja, te schrijven. Zo zo'n campagne van... Ja. Wie is Shema? En... Shai? <laughs> heb ik nog... Shai <laughs> oh, oh. vind ik ook wel echt wel goed gevonden. Ja, dat is jouw familienaam, ja. Zij Shai dus, Nina, het is niet erg. Ja, het is je vergeven, het is helemaal niet erg. Geniet van Helmoet en van Lottie. Yo, Nina. Dankjewel vriendelijk. Goeiedag. Vrijdag, goededag, hè? Maandag misschien nog een betere dag. Want dan hoor je Daan weer met onze DJ Anne Rijmen om tien uur. Vandaag nog even een in inval aan. Het kon een punto-punto-vraag geweest zijn. Welke A speelt Nancy in de vrt 1 Soap thuis? Allee? Weet je niet? Wat? Welke A, welke A speelt Nancy? In de vrt 1 Soap thuis? Denk er even over na. Zometeen misschien de oplossing. Wifi, hoe veilig is dat eigenlijk? En online shoppen? In de cloud, wat is dat nu? Het internet heeft veel wegen...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 Nu, even niet! Niet goed geslapen? Ga dan naar Beterbed. Nu kortingen tot 50%. Beter slapen begint bij Beterbed. Ook open op zondag en Cyber Monday. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van je waterkranen tot je wasmachine. Minimax. En je koffiemachine tot je douchecabine. Minimax.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 Bepaalt in enkele minuten jouw persoonlijk slaapprofiel. Zo vind je meteen de ideale matras op jouw maat. Nu 50% korting op bijna alles tijdens de Black Friday Weeks. Ook open op zondag. Beter slapen begint bij Beter Bed. Dag Sinterklaas, Wie is wel gekomen. Er zijn hier een paar kindjes die al even van u dromen. De meesten waren braaf, ik denk zelfs allemaal. Hier en daar wat kettenkwad, maar alles amicaal. Zwet. Bij Albert Heijn gaan wij je helpen. De schoentjes van die rekkers die zijn bij ons nu welkom. Ik zet ze aan de ingang, noteer van wie ze zijn. Stopt u er dan iets lekkers in? Misschien wel Marsepein? Ja, ja, kom nu je schoentje zetten bij Albert Heijn. Krijg een cadeautje van de Sint en proef ons verrassend Sinterklaas assortiment. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Begin bij...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 DSM Keukens is jarig. Daarom krijg je nu bij aankoop van een keuken vijf gratis toestellen en vijf jaar garantie. Maak snel een afspraak op onze website. DSM Altijd open op zondag van 10 tot 18 uur. We zijn hier vandaag samengekomen om afscheid te nemen. Afscheid van een vriend dat hier mooi geklonken. Of, ja, of Nights in White Satin. In het recyclagepark neem je gratis afscheid van je oude matras. Black Friday zit er alweer bijna op. Maar gelukkig heeft Mediamarkt nog het hele weekend straffe prijzen. Let's go. Ga voor een 15 inch HP laptop met 512 gigabyte voor 299 euro. Nu bij Mediamarkt. Onze winkels zijn nog deze Punto, ook punto. Winkel. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Sorry MediaMarkt, dat was iets te vroeg. Maar, dus, uh, het ging over Ampira. Ampira speelt Nancy in thuis. Ah. <laughs> ik dacht dat je bedoelde poetsvrouw, huishoudhulp. hulp. Nee, nee, maar. ik bedoelde Ampira. Maar dat was uh, natuurlijk de vraag niet. Goedemorgen, Miranda Orland uit Brasgaat. Goedemorgen, Peter en Sema. Perfect Hello. gedaan. Goed. Jij bent uitbaaster van een verlichtingszaak en straffen is... De winkel was drie maanden open. En wat is er toen gebeurd? Uh, wel, ik kwam op een uh, morgen om gewoon te komen werken en uh, alles was heel donker. Ik kwam langs achter en uh, ik denk, goei, wat is dat hier? Ik ruik allemaal uh, rook, ook geen vuur precies. En, uh, ik kwam binnen en heel mijn etalageraam was uh, gestut in houten platen. Um, overal stonden palen, uh, alles was kapot bleek er uh, s'nachts een auto binnengereden te zijn uh, een dronken chauffeur oh. en uh, die stond helemaal binnen en brandweer heeft hij er dan uitgesleurd oh man. en alles gestuurd en mij hebben ze s'nachts niet kunnen bereiken, omdat ze mijn nummer niet hadden. Ik woon daar ook niet en ja, dus ik ben daar smorgens bij uitgekomen. Maar jongens, toch? Ja, uh, je hebt goed geslapen, dat is het belangrijkste, maar minder gezellig. Maar we gaan het goed ja. maken. Je kan een exclusieve goeie Morgen Mok winnen. Zometeen hoor je de klok van Punto Punto. Vragen, één letter krijg je en jij vult aan bij drie juiste antwoorden. Winjem, passen als je het niet weet en snel spelen. Okay. We beginnen vanmorgen met de Z. Welke Z is een gemeente in de Brusselse rand waar je ook naar de zon kan vliegen? Taventem. Uh, welke A is een dik boek vol wereldkaarten met gebergtes en rivieren? Atlas. Welke B is een huisje in een vakantiepark zonder verdiepingen? Uh, bungalow. En welke C is het culinaire huwelijk tussen een croissant en een tompoes? Oh, dat was dat weer al. Krom, krom, krom, krom, neerpas. Oké, okay, geen probleem. <laughs> bijna, bijna. Z'avond natuurlijk wel, dan kun je naar de zon. En dan de Atlas, is een dikboek vol wereldkaarten en gebergtes en rivieren. En de bungalow, die hadden we ook juist. Punto, punto. Ja, goed zeg, goed gedaan. Miranda, toppertje. En we zochten de, de krompoes. De krompoes. Ja, die krompoes. Zo... Je wist het. Je wist het, het op, op je tong. Maar <laughs> geen probleem. Miranda het Exclusieve Goeiemorgen Morgenmokje is binnen. Geniet ervan. Oh, geweldig. heel ja. ja. Speel maandag zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Contente mensen, ik heb dat graag. Zelf meespelen nu, punto punto, in de app van Radio 2. En misschien is die maandag voor jou. van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 You Remember the promise you made. you made. you The promise you made. Als je dit soort songs hoort, dan ah, zit het wel een beetje uit te kijken naar de Radio 2 Top 2000. Komt die nog? Uh, denk ik denk het wel. Minimax. Minimax, Minimax Waterontharders. Bon, ik zei vanmorgen dat het uh, ging regenen, maar ik kijk naar buiten en ik zie plots wel lichtblauwe lucht weer, vrouw Jacot. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen, Petra Schema. Hey. Ja, het is een beetje, een beetje van alles vandaag. Hè. Uh, wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Dus Toch? die buien die, die komen er wel nog aan, maar het kan zijn dat er af en toe eens een opklaring is en een drogere periode. En ja, Zoals ik gisteren al aankondigde, de maxima van vandaag die hebben we al gehad. Uh, die zaten rond een 8 à 9 graden, maar die gaan nu wel beginnen zakken naar een 7, een 6 graden. Misschien tegen vanavond uh, al ergens een 5 graden. En er staat ook een uh, behoorlijk goed voelbare wind, een vrij krachtige wind zelfs, met uh, rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur in het binnenland. Aan zee kan die soms tot zeer krachtig zijn met pieken tot 80 kilometer per uur. En dan morgen doen we eigenlijk nog eens van hetzelfde. Dus ook weer een wisselvallige dag met af en toe opklaringen, af en toe buien. En ook wel bijzonder, vandaag kan het zijn dat er in de hoge Ardennen al een beetje winterse neerslag valt. Morgen is die kans nog groter. En dan kan het zelfs zijn dat daar een paar centimeter sneeuw zou blijven liggen. Dat is dan vooral in de hoge Ardennen. Dus ik kijk naar de hoge venen. En ook morgen, ja, ietsje minder wind wel, maar nog altijd toch stevige rukwinden tot 65 kilometer per uur. Uh, wat de kust betreft. Ja, toch sneeuw in de buurt. Kijk, we kijken er... Uh, ja, kijken we naar uit? Ja, ik weet het niet. We kunnen blos... Nee, bloes, nee. Jawel, je sneeuw sneeuw moet wegblijven. Is... <laughs> Oké, okay, goed, ja. Dankjewel, je wel. Alsjeblieft. En dit is ook het weekend hier. Shakira en Wyclef Jean. No fighting. Ja, nee. Shakira en heb het al aan. I really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Free. Bonita. Free. Because I'm Shakira, Shakira.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 Up on the dead floor Nobody can at the door The way you move your body girl. Girl. And everything's so unexpected The way you right and left it So you can uh, keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this yeah. She make a man wanna speak Spanish Como se llama sí. Bonita because sí. Shakira, Shakira, Shakira Oh baby when you talk like that You make a woman go mad So be wise Please. and keep Please. on Reading the signs of my bosses Come on, let's go. Real yeah. slow. Don't you see, baby? I it see it's perfect. Oh. I know I'm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 Barranquilla se baila así Yeah she's so sexy I am a men fantasy a refugee oh. like me back with the Fujis from a third world country I go back like when Talk Carry crates. for Humpty hump. we lead a whole club why the CIA why musical transaction no more do we snatch rope. refugees run the seas 'cause we own our own bo I'm on tonight. Shema is is fan van Shakira. Heel grote fan. Ik ben fan van Wyclef Jean, dus kunnen we het daarbij afronden? Maar die zingt zo. Een combinatie tussen Kermit de kikker en iemand die een pingpongbal ingeslikt heeft. Ik vind dat niet zo leuk dat jij lacht met andermans stem. Maar goed. Oké. Okay. Goedemorgen. Zometeen het nieuws uit je buurt is exact. Half acht. Eerst schema. Goedemorgen, rond zes uur is er in de Palestijnse Gazastrook een tijdelijk staakt het vuren ingegaan. Vier dagen lang zou er niet meer gebombardeerd worden. Vannacht en vanochtend waren er wel nog heel wat bombardementen en beschietingen van Israël op Gaza, maar voorlopig lijken de aanvallen gestopt te zijn. En er is een akkoord gevonden voor de werknemers van de distributiecentra van de supermarkten. Die hebben regelmatig gestaakt omdat ze een koopkrachtpremie willen en na overleg tussen de vakbonden en werkgevers zal die euro komen samen met hogere andere vergoedingen. En dit is het Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Goedemorgen. In de stad Antwerpen is één op de zeven gebouwen kwetsbaar voor extreme wateroverlast door regen. Dat is zo'n 14 procent. Dat blijkt uit dataonderzoek van de checkredactie van VRT Nieuws. Maar ook andere gemeenten en steden in de provincie Antwerpen, zoals Turnhout, Mechelen, Willebroek en Lier, liggen boven het Vlaamse gemiddelde van 6 procent. Turnhout is na Antwerpen de meest kwetsbare stad. Dat voor wateroverlast. En dat heeft een duidelijke reden, zegt Stijn Adriaansens, schepen voor ruimtelijke ordening. Turnout is gelegen in een in veengebied. Dat wil zeggen, dat is van een oudste en van natuur een redelijk drassig gebied. Op heel veel plaatsen in onze stad, maar ook vlak de rand, zit het grondwaterpeil heel vaak maar net onder het maaiveld. In het verleden is men daar niet echt secuur mee omgegaan. Dat was omdat men daar ook niet echt mee bezig was. Vandaag uiteraard, nemen we daar een sleuze wending. In Wilrijk zijn een deur en, eh, liever, de deur, zijn een deur van een huis, zo is het, en een auto beschadigd geraakt bij een explosie in de august Daalstraat. Niemand raakte gewond, de straat is wel een tijd afgesloten geweest, en het gerechterlijk lab en Dovo kwamen ter plaatse. Op het eerste gezicht is er niet meteen een link gevonden met het drugsmilieu. In het centrum van Wommelgem is een man van 74 met zijn Jaguar gisteren ingereden op de gevel van een leegstaand pand op de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 meter onder het straatniveau werd een puinkuil gevonden met scherven van kruiken, sleutels en muntstukken. Het was geen klein Begijnhof, zegt Greet Gijpen, schepen voor stadsontwikkeling. De opgravingen hebben ja, eigenlijk aangetoond dat daar echt een, ja, een stad op zich gevestigd was. Er zijn een aantal restanten van huizen teruggevonden, maar daar was ook een eigen kerk, een eigen kerkhof. In de gewone Begijnhoven leefden enkele honderden Begijnen, maar hier gaat het toch wel tussen de 1500 en de 1000... 900 beginnen. daarom dat er toch wel gesproken wordt door historici van het, ja, toch wel het grootste begijnen van West-Europa. De stad zal de vondsten veilig bewaren in depot Rato in Muizen. Eerst de opklaringen, later wisselvallig met buien. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen ook vaak buien, maar tussendoor opklaringen. Meer nieuws in de app van VT Nieuws goedemorgen. Goedemorgen. Vrijdagochtend dus iets rustiger. Was dat stil? zeker. Uh, op de E17 van Kortrijk naar Antwerpen daar moet je opletten bij Zwijnaarden even voorbij het uh, knooppunt is één rijstrook dicht door een ongeval. Je verliest daar een paar minuten. Langzaam gaat het ook naar Antwerpen. Kleine vertragingen hoor. Op de E34 in Assenede door de werkzaamheden daar. Op de E19 ook in Mechelen-Noord door een ongeval op de rijstrook. De Antwerpse ring richting Gent. Nauwelijks 10 minuten geduld oefenen daar aan de Kennedy-tunnel en verder naar Brussel blijft het vrij rustig met een beetje vertraging alleen maar bij Holsbeek op de e 314 En dan op de binnenring 10 minuten vertraging rond Brussel van Strombeek tot Vilvoorde. En op dat stuk gaat het ook erg moeizaam trouwens op de afrit in Vilvoorde-Koningslo. En dat heeft dan weer te maken met een ongeval. Verderop op de Tiralaan richting de Budabrug. Tirala, tiralala. Tiralala. Oh, ja. mooi zeg. Je had toen nog een beetje reclame maken voor eigen huis. Radio 2 Eregalerij was er gisteren. Check die foto's op onze website. En Hilde is geweest, Hilde Meijts... Goedemorgen Peter, wat een mooie show in Oostende van Radio 2. Blij dat ik erbij was. En Marguerite Herman, zo gelukkig. En Lutgarde de nijer, die merkte ook iets op. Die komt uit Sint-Genesius Rode. Goedemorgen. De tussenkomsten van Shema. Hoe cute. Ik vind dat fantastisch dat iemand jou cute noemt. Maar echt hè? Ze kennen u niet hè? Ja, nee, maar ik, ik, ik hou nu al van Lutgarde. Cute. Zeggen ze zijn helemaal niet cute. <laughs> Wel cute, toch? Nee, cute weet je niet. Kijk. Maar. Neem het even mee. Wat was dat met die bloemen van Margot van de Regio? In Brakel. Dat hoor je over een minuut of vijf. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be.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 Onze winkels zijn ook deze zondag open. How cool is dat? Een hele week supersize deals uit Kruidvat. Met nu alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Zeg Aldi, kan ik mijn feestvoorraad al inslaan bij jullie? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witloof aan je zij tijdens het winkelen. Je vindt bij ons alles voor je einde jaar eerlijk en betaalbaar. Aldi, altijd slim. Vanaf nu zaterdag een fles bubbels van Don Luciano voor de knaldieprijs van maar 2,50 euro. Ons vakmaatschap drink je met verstand.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 Goeiemorgen, goeiemorgen morgen, morgen Jouw Goeiemorgen telt voor twee, twee. Radio 2 Vooruit, uit Roeselare, die brult nog Uptown Girl. Dat is hier, ja. Tuurlijk wel, goedemorgen. Het is 19 voor 8. Black Friday vandaag. Stel dat je nog een goede vraag hebt, je kan ze nu delen in de app van Radio 2. Dan straks dan hoor je hier bij ons live op Goedemorgen Morgen onze nieuwe consumentenman Xavier Taverne met alle antwoorden. De vraag is vooral, moet je vandaag iets echt kopen? Deel ze gerust even in de app. En terwijl je daar toch zit, klik even op Kijk. Maar daarnet stond ze een uurtje geleden stond ze met een bos bloemen. Dat waren zeven Anjers en zeven rozen in haar handen. En nu zie ik haar daar. Um, in een woonkamer met een prachtig bord waar welkom op staat. Nog een heleboel andere dingen. En dan twee stralende mensen. Goedemorgen, Margot van de Regio. Hallo, goedemorgen. Het is voor een 50e huwelijksverjaardag, maar een hele bijzondere. Wat is het verhaal? Wel, ik sta in de living van Erik en Lidian in Everbeek, het gouden paar, want die zijn exact 50 jaar getrouwd. Ze worden morgen gehuldigd op het gemeentehuis van Brakel. Maar het zotte is, Erik en Lilian, jullie, uh, Lydian, sorry, jullie kennen elkaar al sinds het moment dat jullie geboren zijn, 69 jaar geleden. Vertel eens. Wel, uh, 69 jaar geleden ben ik uh, geboren om 8.30 uur in het ziekenhuis van Gerardsbergen. En in die tijd was dat een grote zaal, een moederzaal. En naast mijn moeder kwam er een vrouw liggen ook die een tweeling had gekocht. En daar was mijn vrouw bij. Toen wist ik dat natuurlijk nog niet, oh. maar we zijn effectief bij Skillen maar één uur van geboorte. Dus oh. op dezelfde dag geboren in hetzelfde kraambed eigenlijk. ja. ja. Ja, en ik vond dat, allez, ik vond dat wel uniek voor dan een keer uh, televisie te brengen. Absoluut, absoluut zeker en vast. Uh, zeg, en nu zijn we intussen 50 jaar verder. Zijn er ook al drie kleinkinderen. Jullie zijn 50 jaar getrouwd. Heel mooi moment. Uh, maar jullie zijn elkaar wel even uit elkaar, uh, uit het oog verloren. Hè? Ik denk, jullie hebben jullie eerste samen samengedaan, jullie plechtigen, maar dan... Uh, was er even een pauze, totdat jij ze opnieuw zag staan, Erik. Ja, inderdaad. Dus we hebben samen onze eerste communie gedaan, onze plechtige communie. En doordat mijn vrouw van een tweeling was, bleef die band enorm sterk met haar moeder. En uh, ja, uh, op uh, 12 jaar dus, na de plechtige communie, zijn we elkaar een beetje uit het uh, oog verloren. Ja, u kent dat, de pubertijd. Tot uh, 18 jaar, dat ik 18 jaar geworden ben. en uh, Ik speelde toen ook in een orkestje en had ik dan Lydian gezien, zij had mij gezien, ik had haar niet meer herkend en ik heb dan een keer met haar gedanst, omdat ze zoveel naar mij keek en dan heeft ze gezegd eigenlijk wie dat ze was. Ah, en dan was boomchakalaka boom En -boom -boom. Kijk, nu zijn we <tiedacht> 50 jaar getrouwd. Um, wat is het geheim van een 50 vijftigjarig huwelijk volgens jou, Lidiane? Uh, elkaar uh, vertrouwen en uh, alles samen doen met elkaar. En uh, als we een keer een discussie hebben, uitpraten, voordat we slapen gaan. Ja, dat is heel belangrijk. Dat heeft mijn mama mij ook altijd geleerd. Ja. Inderdaad, ja. Soms duurt dat wel een beetje langer, maar gaan we wel later slapen. Maar dat komt altijd in orde. Ah, maar dat hoor ik ja. En de liefde is wel nog altijd heel groot. Hè. Dat merk ik nu als ik hier vanochtend ben. Ik word gelukkig van jullie. Ja. Ja. ja, wij ben je... vinden dat ook. Allee, ja, in de tijd om uw leven altijd uh, het negatieve nieuws, dat dat ook een keer positief is. En het is ook door onze zoon en onze dochter, Caroline, die zeiden, papa en mama, je moet dat een keer uh, uitbrengen. Hey, onze zoon Christophe. En, uh, dat, ik denk dat dat een heel mooi verhaal is absoluut, absoluut zeg en ik ben hier vanochtend aangekomen met de Zeven Rozen dat is niet zomaar gebeurd want dat was jullie openingsdans en ik heb eigenlijk nog iets meegebracht ik heb hier een uh, platenspeler, heel oldschool ik ben in de krochten van de VRT op zoek gegaan naar het plaatje van Willy Sommers zouden jullie iets zien zitten om jullie openingsdans nog eens opnieuw te doen Jazeker. ja zeker ja, ja. dat was ja. een klassieke slogan. gewoon ja. ja inderdaad dat was heel populair in die tijd en wij vonden dat een heel mooi liedje niet eens dat mijn, mijn vrouw een grote fan was van Vultura, maar ze zegt, ja, Willis Sommers is ook een toffe kerel en dat was een heel, heel populair liedje en we vonden dat heel mooi om onze dans te openen. Daar. Oh, ga daar zo nog een keer over je knieën leggen of is hey. dat niet meer voor nu? Uh, ja, dat, ja. Bij mij zou het gaan, maar ik weet niet of dat bij haar zou gaan. Ah, wel, we gaan het gewoon proberen. Jullie mogen jullie klaarzetten. Ik ga hier het naaltje op de plaats zetten. Uh, misschien is het ook leuk dat iedereen gewoon even meedoet thuis als je iemand hebt bij u, je partner, je kinderen, je kat of je hond pakt hem vast, Schema pakt Peter vast. Ja. Dan gaan we hier nog een keer de Openingsdans van Erik en Lydian uh, opnieuw beleven. Voila, het pinnetje gaat erop. Kijk mee, Zo'n he. heerlijk krakend geluid uit de platenspeler. Voilà. Ah, oh. ik hoor de eerste tonen. Ja, begint er maar aan, mannetjes. Oh, ik moet hier een beetje van benen. Ze zijn aan het dansen, hoor. Kijk mee. Kijk mee in de app van Radio 2, want daar gebeurt het allemaal op dit moment... Vijf jaar getrouwd en ooit samen, samen in het moederhuis gelegen. Kan het een mooier vrijdag worden? Zeven Anjers, zeven Rozen. Een bruidsboeket voor jou. Zeven Anjers, zeven Rozen heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van jou. Mooist uit ons bestaan. Veertien bloemen als die maanden. Die wij zonder einde wanden, maar toch ben je weggegaan Je zal nu trouwen met een andere man. Toch weet ik dat je niet vergeten kan. Van elkaar. Het werd helaas nooit waar. Vuurde iets meer dan een jaar. Zeven aan je zeven rozen. Een bruidsboeket voor jou. Zeven aan je zeven rozen. Heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van jou Je straalt van vreugde en je lacht. Misschien heeft hij je niet geluk gebracht, maar toch denk je nog aan mij. De herinnering blijft je bij, maar die tijd is toch voorbij. Zeggen Het is voor jou. Zeven anjer, zeven rozen. Heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van je houd. Maar jongens, wat een prachtig moment zeg. Het verse koppeltje. De openingsdans is daar net gedaan. Ik kan het zo meteen allemaal herbeleven. In de app van Radio 2. Goedemorgen. Bo, het is Black Friday vandaag. Ja Shema, heb jij nu intussen al geblack Friday'd? Want jij bent van de kortingen. Ik ben ah, ja. van de kortingen, maar ik ben ook van de let op, of het wel een goede korting is. En ik heb tot nu toe nog niet echt iets goed gezien. Oeh, ja, je bent heel streng natuurlijk. Maar hoe interessant is die Black Friday? Moet je vandaag echt iets kopen. En waar let je op? Onze nieuwe consumentenman, Xavier Taverne. Goedemorgen. Die heeft alle antwoorden. Goedemorgen, Xavier. Ik weet niet of ik alle antwoorden heb. Maar goedemorgen, Semaan Peter. Ja, van de Radio 2 consumenten vanaf januari. Klinkt goed, hè? De Radio 2 Consumenten. Ja, goed, hè. Ja. ja, Maar goed, de tips voor vandaag. Um, ik hoorde iemand zeggen. Koop niks dat je niet nodig hebt. Ja, de beste besparing is niks kopen natuurlijk. Maar goed, dan zit je op randje gierig. En dat moet je misschien ook niet altijd willen zijn. Maar je moet wel inderdaad een beetje opletten. Ik weet niet of we allemaal zo streng moeten zijn als Schema is. Want een de goede deal is gewoon ook wel een goede deal. En dan zijn we natuurlijk allemaal heel erg kritisch. En dan moeten we opletten dat we ons niet laten rollen. Maar er zijn best wel goede deals te doen. Vooral op het vlak van elektronica. Eigenlijk is het daar begonnen, ook in de Verenigde Staten. Gisteren Thanksgiving, verlengd weekend in de VS. Vandaag kan je daar dus geweldig goede deals doen. Is overgewaaid naar hier. En dat is ook zo. Zeker op het vlak van de elektronica kan je echt een slag slaan. Moet wel opletten natuurlijk. Een andere tip was, check de voorwaarden. Ja, omdat um, bijvoorbeeld, het kan zo zijn dat er een soort pakket wordt aangeboden. En dat heb ik bijvoorbeeld over telecom die zeggen van kijk, je kan nu een tv voor 99 euro die misschien 800, 900 euro koopt, uh, kost als je die gewoon koopt. Maar dan um, hang je vast aan een gsm abonnement, bijvoorbeeld dat twee jaar uh, duurt, waar je dan 89 euro per maand voor betaalt, ik zeg maar wat. Mm -hmm. en dan moet je even kijken als je op het einde van die rit op twee jaar tijd niet veel duurder uitkomt met dat pakket wat je dan nu zogezegd goedkoop krijgt, dan wel als je die twee apart zou gekocht hebben. Okay. Dus je moet daar wel even op letten, altijd de kleine lettertjes ook uh, lezen, want je weet nooit tot wat je, je verbindt. Enfin, je weet het wel, maar je moet het wel even uitzoeken. En soms wil je het ook niet weten, natuurlijk. Want nee. je ervan... <laughs> maar ja, dat is ook een glanzende televisie van, van pak 800 mm -hmm. euro plots voor 100 euro, denk je van ja, die kleine Lettertjes. Dat moet ik doen, ja. Die pak ik erbij natuurlijk. Mm. Dus let altijd goed op wat je dan binnenpakt. Mm. Um, er zijn goede kortingen, Xavier Taverne, mm. maar waar? Um, waar? Ik zeg het op het vlak van elektronica, kan je dus echt een goede deal doen. Um, wat helpt, is dat je eigenlijk in aanloop naar Black Friday al een paar dingen in je winkelmandje zet. Dat je op voorhand ook al even voor jezelf gaat uitzoeken wat je nodig hebt. Dat je een lijstje maakt. Ik heb bijvoorbeeld een stofzuiger nodig, oprecht een stofzuiger nodig. Ja? Dus ik ben al de hele week een soort van panische, sinds ik die nieuwe rol heb opgenomen, Durf ik ook niks meer kopen Want ik ben, bang, ik ben de hele tijd bang Dat mensen gaan zeggen dat ik iets verkeerd heb gedaan ja. Maar dus ik heb er een paar in een aantal mandjes zitten En ik heb die prijzen wat bijgehouden Om te kijken of die nog zakte in prijs um, En ik, ik heb er nu een op het ogen Waarvan ik denk dat het dus een goede deal is um, Er is ook een, um, een app Zoals Rate My Deal Of een, een hoe heet dat? Rate my deal. Rate my deal. Maar dat, dat is een tv-programma. Rate my deal. Rate my deal. Okay. En dat is van testaankoop en daar kan je dus gaan kijken of wat je op het oog hebt inderdaad ook een goede deal is. Ah, en kun je, kun je dan bijvoorbeeld ook zien? Want dat zou ideaal zijn ja. dat je dan bijvoorbeeld de stofzuiger. Hè? Wil hem aankringen, ah, stofzuiger nodig, maar ja, maar die was misschien drie maanden geleden. Um, misschien zelfs goedkoper, maar ze hebben die dan kunstmatig opgedreven. Mm -hmm. Kun je dat ook allemaal zien? Um, dat kan je bijvoorbeeld zien door in Google te gaan zoeken en dan heb je zo cash, niet cash, maar cash mm -hmm. geheugen en dan krijg je een oudere versie van de website te zien. Dus dan kan je misschien kijken of die prijs inderdaad kunstmatig is opgedreven. Wow. Dat vraagt al wat doorgedreven internetskills, maar dat is een manier bijvoorbeeld om te, te kijken uh, en ga ook zeker eens vergelijken bij um, webshops die je vertrouwt, daarmee bedoel ik, um, winkels die je kent waarvan je niet denkt dat is nu schimmig, um, dat, dat moet je niet doen. Van eh, wel, ja, ik, uh, ik weet niet of dat te vertrouwen is. Ik weet niet of jij dat ook al weet ja. als nieuwe consumentenman. Zo'n Trustpilot. Ja, dat is een, Dat is effectief, dat kun je zien van die winkel. En die, uh, die webshop is vertrouwelijk. Dan, ja, daar kun je mee aan Een website, vergelijk.be is er ook zo eentje. Er zijn best wel wat websites. Trustpilot is er zo een. Wat mij bij die websites wel heel vaak opvalt, is dat vooral de um, ontevredenen daarop zitten, ja. uh, die dan er een soort sport van maken om daar een uitgebreide recensie over te schrijven. Dat is vaak heel grappig. Maar of het dan um, altijd waarheidsgetrouw is, dat, dat vind ik dan wat moeilijker. Dat is een beetje altijd zo in onze maatschappij, dat mensen die tevreden zijn, dat niet ergens gaan ja. achterlaten. Maar zo'n nee. Trustpilot, daar kan je bijvoorbeeld wel eens gaan kijken of uh, de deal die je op het oog hebt een goede deal is. Dus kijk vooral op elektronica. Kleding meer dan vroeger. Hè? Maar de koopjes in januari komen eraan. En zeker als het over kleding gaat, zeggen ze: kijk dan toch lokaal of daar mogelijkheden ja. zijn. Maar lokale winkels die laten Black Friday ook schieten. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen: Black Friday, daar doen wij niet aan mee. Dat is a race to the bottom. Dus wacht op de koopjes in januari misschien voor je kleding. Zeker als je dat in een Belgische winkel wil kopen. Er zijn intussen zelf cafés die aan Black Friday doen. Pintjes yeah. aan halve ja. prijs Vind ik, geniaal. Vind ik geniaal Goed ja, dus uh, Xavier Tavijn, onze nieuwe consumentenman Is op zoek naar een stofzuiger Je benieuwd hoe dat allemaal afloopt Dat hoor je vanaf januari natuurlijk In de grote consumentenshow Is er nu al een naam? We zijn er bijna, maar ah, nog okay. niet helemaal Er ligt iets op tafel waar we het allemaal min of meer over maar, eens zijn Wat een geniale naam We zijn er bijna, maar nog niet helemaal Dat, dat vat toch ook allemaal samen dat is ook mooi eigenlijk. Oké, okay, er ligt nog niks op tafel. We gaan dat op tafel leggen. Ook wordt heel meta nu. Heb je zelf vragen? Consumenten.radio 2.be En vanaf januari natuurlijk, Xavier, bij ons op Radio 2. Dankjewel, Xavier. Graag gedaan. Succes met de stofzuiger, en man. <laughs> Merci. Just <middels> like You can't take Nine. it Ooh, mine Caviar cigarettes Well-versed and etiquette Extraordinarily nice She's a killer queen, got and chelitine Dynamite with a laser beam Guaranteed oh, oh, it to oh, blow oh, your oh, mind oh, oh, oh. Ooh, recommended at the price Insatiable and in appetite Wanna try She never kept the same address In conversation She spoke just like a baroness Made a man from China A litigation minor And then again incidentally Made that way Because she could get fast, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder to the dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Overhead, she's as relegate, really grateful as a pussycat. momentarily out of action, Ooh. temporarily out of action. So you absolutely try She's right to get you, she's a killer, creep, gun bad eternity, dynamite with a laser beam, gallons oh, it's to oh, boy oh, bite. It's recommended at the price, insatiable and appetite. Killer Queen van Queen en waarom vandaag op 24 november? En wel op 24 november toen uh, 1991 was het. Toen hoorden we rond zeven uur in het nieuws waarschijnlijk dat Freddie Mercury overleden was van Queen. Wat een onwaarschijnlijke held was dat, zeg. Fantastisch. Maar goed, ja, gelukkig is de muziek wel blijven leven. Ja, nog een paar mensen die je laten weten. verband met Black Friday dat is Valerie Vliegen. Wat was de naam van die testaankoop-app? Dat is Rate My Deal. Dus niet Rate, maar Rate My Deal in het Engels. Dan ja, kun je even checken hoe het allemaal zit. Maar en lees vooral die voorwaarden. Dat is een hele belangrijke. Maar voor de rest, amuseer u vooral.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 2 VNT Radio 2. 10 uur exact, VRT Nieuws vanmorgen. Goedemorgen. In de Gazastrook is de gevechtspauze tussen Israël en Hamas ingegaan. Werknemers van distributiecentra in supermarkten krijgen dan toch een koopkrachtpremie. En Margriet Hermans en Steve Willaert zijn opgenomen in de Radio 2 Eregalerij. Rond zes uur is er in de Palestijnse gaza een tijdelijk staakt het vuren van vier dagen ingegaan. Afgelopen nacht en vanmorgen, voor de pauze begon, waren er wel nog altijd bombardementen en beschietingen van het Israëlische leger, onder meer op een ziekenhuis in Gaza. Tijdens de gevechtspauze zullen er gijzelaars uit Israël vrijgelaten worden in ruil voor Palestijnse gevangenen. Correspondent Sander van Horen, die in Israël is, legt uit hoe dat zal gebeuren. Zojuist is dat staakt het vuren ingegaan en dan zie je dat om drie uur Tijd vanmiddag, ...dat dan de eerste dertien Israëlische gijzelaars vrijgelaten worden. Vrouwen en kinderen die dan naar Egypte gebracht zullen worden... ...vandaar meteen doorgaan naar Israël. En pas op het moment dat dat gebeurd is... ...dat ze dus bevestigd op Israëlische bodem zijn... ...pas dan laat Israël de eerste groep Palestijnse gevangenen vrij. Ondertussen waarschuwt het Israëlische leger wel... ...dat de pauze maar tijdelijk is... ...en dat ze Gaza daarna opnieuw zullen bombarderen. Het maximumbedrag voor een gasboete stijgt van 350 euro naar 500 euro. Dat is gisteravond goedgekeurd in het federaal parlement. Steden en gemeenten mogen zo'n gemeentelijke administratieve sancties geven om overlast beter en sneller te bestraffen, zoals nachtlawaai, sluikstorten of wildplassen. Er is ook beslist dat de gemeentebesturen ook gemakkelijker gasboetes zullen kunnen geven. Vakbonden en werkgevers van de distributiecentra van de supermarkten hebben vannacht een nieuw akkoord over de werkvoorwaarden bereikt. Zo zal het personeel een koopkrachtpremie krijgen en onder meer de verplaatsingsvergoeding zal ook verhoogd worden. De bonden zijn heel tevreden met het akkoord, zegt Wilson Wellens van de Liberale Vakbond. Het meest belangrijke is dat er significante stappen voorwaarts zijn gedaan richting werkbaar werk. En anderzijds, de koopkrachtpremie, daar is een, een significante stap voorwaarts gedaan, waardoor bijvoorbeeld arbeiders bij koren een consumptiecheck van 300 euro nog zouden kunnen krijgen voor de feestdagen. Nu zal het voornamelijk zijn zoveel mogelijk onze leden consulteren, kijken of zij zich er ook kunnen in vinden. Ik heb daar wel vertrouwen in. Ik denk niet dat er nu een noodzaak is aan acties op dit moment. De voorbije maanden waren er geregeld stakingen van het personeel en enkele distributiecentra van supermarkten werden ook geblokkeerd. Er is een minimumloon voor pakjescouriers vastgelegd. Vanaf volgend jaar zullen die een vaste brutovergoeding krijgen van minstens 32 euro per uur. Dat minimumloon zal om de zes maanden worden herbekeken. De maatregel kwam er nadat bleek dat veel zelfstandige pakjescouriers vaak in het zwart werkten en lange uren deden. om toch nog rond te kunnen komen omdat ze veel te weinig verdienden. Vandaag is het Black Friday, een jaarlijkse traditie van de Verenigde Staten. waarbij winkels grote kortingen geven. En veel Belgische winkels doen ook mee. Als je goed kijkt en vergelijkt, kan je goede koopjes doen, zei onze consumentenexpert Xavier Taverna straks in GoeiemorgenMorgen. Je kan uh, zeker goede deals doen, bijvoorbeeld dingen die uh, een tv van vorig jaar, als je dat niet zo heel erg vindt, of um, winkels die duizend tv's hebben gekocht en daar een stokprijs voor hebben gekregen en die dus gewoon in de afprijzing kunnen zetten. Elektronica is vaak een goede deal, en zo is het in de VS ook begonnen, dus ik zou zeggen, focus je daar zeker op. En ja. koop merken die je kent en die je vertrouwt.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 Oh, dat heel Ook muzikant en componist Stief Willaert kreeg een plek in de Radio 2 Eregalerij. Hij is al meer dan 35 jaar de vaste pianist aan rechterhand van Vultura. En ook drie liedjes zijn opgenomen in de Eregalerij. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In Wilrijk zijn de deur van een woning en een auto beschadigd bij een explosie. Niemand raakte gewond. En in Mechelen woonden in de 16e eeuw meer dan 1500 begijnen In wat het grootste begeinhof van West-Europa zou zijn geweest. Dat blijkt uit archeologische vondsten. Eerst opklaringen, later wisselvallig met buien. Het wordt zo'n 8 graden. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uur. En lees je de hele dag door in de app van 14U die app van Radio 2 is open, dan kun je zien hoe rustig het is op de weg, op dit moment. Allee, ja, een paar uh, rode vlekjes. Ja. Vertel eens, Hajo. Eh, wel, uh, E17 van Kortrijk naar Antwerpen, daar is het een beetje aanschuiven, zo'n vijf à tien minuten hoor bij Zwijnaarden, komt door een ongeval daar. En dan, je gaat het niet geloven, maar voor de vijfde dag op rij, op de nee, E17 nee. van Antwerpen naar Kortrijk, ja wel, hoor, weer een ongeval op de linkerijster ook net voorbij, Lokeren, en dat levert uh, wel al een half uur vertraging op, vanaf Münster. Ja, maar wacht, dat is nu vijf dagen naar elkaar. Vat ja. even kort samen hoe komt dat? Ik vermoed dat dat heeft te maken met het feit dat, uh, vroeger had je twee opritten aanlokeren Lokeren, en hebben ze er één van gemaakt, met uh -huh. een inrichting van het kruispunt onder de snelweg. Maar die oprit is enorm druk, daar komt dus enorm veel verkeer op, tegelijkertijd als ze daar groen hebben. En dat uh, levert dan ja, een situatie op, waarbij mensen die al op de snelweg zijn, naar links beginnen te duwen natuurlijk, om dat verkeer door te kunnen laten, aan de rechterkant. En dan gaan sommige mensen ja, wat duwen en trekken, en misschien wat te weinig afstand houden. En dan krijg je altijd Zo'n kopstaart aan de rijding op de linkerrijster ook. Dus afstand houden en dan kunnen we dat vermijden. Het is dat bijna weekend, lieve vrienden. Ga ja. vooral doorhalen. Ja, en dan naar Antwerpen kleine files voor de rest op de E34 in Asseneden. Daar wordt gewerkt. Op de E19 in Mechelen Noord, nog steeds eh, opletten voor een ongeval op de rechterrijster ook. Maar levert nauwelijks vertraging op. Antwerpse ringrecht in Gent, 10 uh, minuten geduld oefenen aan de Kennedy-tunnel. En dan naar Brussel heb ik twee files op de E19 een kwartier vanaf Peutie. En op de E314 10 minuten van Aarschot tot Holsbeek. En dan verder op de. Binnenring rond Brussel is het een kwartier vertragen van Strombeek tot Vilvoorde. En dan verderop in Tervuren opletten voor een defecte vrachtwagen net voorbij de Vierarmentunnel. Een pannen is niet het einde van je plannen. VAB Pechverhelping is er 24 op 7. Oh ja hoor, de vrijdagochtend, de dag dat je hoorde dat Clouseau tien concerten, tien sportpaleisconcerten heeft. De dag dat je wist dat het Black Friday is en dat Kiss morgen, op Radio 2 is. Toen van Kis, die gewoon uh, make-up hadden. Waardoor je niet zag dat ze ouder of anders werden. Maar vooral, ze gaan, uh, ze gaan het mee ophouden na 50 jaar. Zaterdag 2 december is het laatste concert. En het leuke is, je kan het zelf zien. want Ze gaan uh, heel dat concert streamen. Dat kost je 15 euro ongeveer, dus uh, koop je natuurlijk. Kis blijft goed. Hè. I was made for Love and You. Hey, hey, hey. Goedemorgen. Morgen. Je vrijdag begint. Allemaal oh, een passante muziek vandaag op vrijdag. 24 november, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er Black Friday deals te doen zijn, dat het een beetje wisselvallig wordt, een beetje regen ook en in de Ardennen zelfs een beetje sneeuw. Gisteren was er Eregalerij van Radio 2 en Willy van der Straten uit Kampenhout in Vlaams Brabant die is geweest. Gisteren hebben we een fantastische show gezien van de Eregalerij, misschien wel de beste ooit. Oh. Wel, om jezelf te overtuigen, je kan die helemaal luisteren op zondagmiddag 3 december. Dus uh, veel muziek binnenkort. Shema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja jongens, dit wordt een heel mooi moment. Kijk en luister even mee in de app van Radio 2. Populaire nieuwstem, moeten we niet uh, onhooslover doen. Maar hier mag je even ook onpopulair zijn. Je hebt een heel duidelijk gedacht. Mijn gedacht, mijn gedacht. Oh, jongens wie? Sommige mensen zullen misschien een beetje beginnen opwinden, maar luister even goed, want jouw gedacht vanmorgen... Stop met baby's rare namen te geven. Stop met baby's rare namen te geven. Oké. Okay. Bon, maak het even concreet, Shema. Het is iets dat mij dus heel boos maakt. Want je zorgt ervoor dat je kind later gepest zal worden... Als je zelf namen gaat verzinnen, want daar gaat het over. Sommigen pakken woorden die wij gebruiken in het dagelijkse leven, gebruiken dat dan als naam. Anderen verzinnen volledig nieuwe namen. Waarom? Omdat ze origineel willen zijn. Ja. Maar we hebben zoveel mooie namen die al bestaan, die ook gewoon ingeburgerd zijn. Maar ik zal een paar voorbeelden geven, dan zal je mij beëren. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Scooter. Scooter. Is een meisje. Ja. Ja. We hebben ook gehoord over een tweeling die Audi en Tesla heet. Nee. Maar echt, hè? Ja, die gaan wel hard, ja. <laughs> een andere tweeling heet Sire en Prinses. Allee. Ik heb dan ook gehoord over Loser. Dat schrijf je dan als L-O-E-Z-E-R. Loser, ja. Geboren dan om loser te worden. Voilà. Ja. Oh. Dageraad, Wolf, da Wolfje, Beer. Ik kan zo nog even doorgaan. Ja, ja, pas op. De wolf Wils is de zoon van Miguel, bijvoorbeeld. Het is wel een stevige naam, vind ik wel mooi. Bos, nee. ik ken een regisseur die heet Bos. Fantastische kerel. Ja. Maar ja. De mensen zullen zeker fantastisch zijn. En de baby's zijn heel mooi en prachtig. Maar de namen. Maar... Ja, maar schema. Mensen gaan dat nu zeggen. Hey, maar ja, rare namen. stop met baby's rare namen te geven. Schema komt ook niet zoveel voor. Exact. Maar dat is de reden waarom het mij boos maakt. Ik zal het even uitleggen. Schema <laughs> is een typische Marokkaanse naam, een Arabische naam. Mm -hmm. Maar natuurlijk niet in Vlaanderen. Nee, nee. Dus als kind kreeg ik te horen, elke keer opnieuw, zowel van iedereen en eigenlijk als volwassene nog steeds. Shaima, Shaima, Chima, Shani, <lacht> Alle mogelijke versies van mijn naam. Van mensen ja. die het niet konden uitspreken. Ik werd er ook mee uitgelachen als kind. Mm -hmm. En mijn ouders hebben dat natuurlijk niet expres gedaan, omdat Tuurlijk ze natuurlijk kozen voor een typische Barabische no. naam. Maar als je wilt dat je kind gepest wordt, doe gerust. Hier staan voor zo'n rare naam, maar alsjeblieft denk ook aan de toekomst van je kind. Deel gerust even je mening in de app van Radio 2. Het gedacht van Morgen van Schema is heel duidelijk. Stop met baby's rare namen te geven. Voorbeelden en meningen, die mag je nu lossen. Zeg maar, deze week hadden we twee prachtige namen, Suzanne en Freek. En die waren live bij ons en dat klonk zo. <middels> Het zelf even wil herbekijken. Volg ons op Instagram. goeie morgen. Trouwens, niet alleen voor dat concert, maar ook voor andere dingen, zeker als je fan bent van Cluzo. En dit zijn ze gewoon grote hit in Nederland. En hier is het ook aan het gebeuren. De helft van mij, Suzanne en Freek. Goedemorgen. Weet nog toen ik je zag. Wist vanaf deze dag gaat precies niks hetzelfde zijn beetje brutal geweest, geen spijt van dat je het weet, want nu is hier de nieuwe tijd. Al die hits, de helft van mij, van Susan en Freek. Intussen reacties in de app van Radio 2 over het gedacht van Schema, herhalige Schema. Stop met rare namen te kiezen voor kinderen. Heel veel mensen die uh, akkoord gaan. Ja, maar Jan ook. Hoe raarder de naam, hoe moeilijker de kinderen hebben in het eerste leren wanneer ze die naam moeten leren schrijven. Krijg je dat weer? Een collega van Mieke Doga, uit Aartselaar heette Heilzoete. er een typisch Vlaamse naam, maar wel heel speciaal. Heilzoete. Ja, en dan werd het nog in het West-Vlaams uitgesproken. Heel zoete. <lacht> <lacht> um, Benny van Kriekingen zegt, onze Lawson heeft de groot gelijk. <lacht> dat soort dingen. <lacht> ja. Ja, en en Ingrid ja. Hoeben uit Hechtel-Exel zegt, terecht. Als je twijfelt of mensen nu een hond of een kind erbij kregen, dan hebben ze wellicht niet goed nagedacht over de naam. En dat is inderdaad heel vaak zo. Een verhaaltje daarbij. Dus um, mijn eerste dochter heet Jitske. Jitsken is een... Ik weet dat je die niet zo heel mooi vindt. Nee, nee. nee? Allee, de naam, tot daar. Dat is een oude Friese naam, dus we hebben daar echt lang over nagedacht. Dat was niet makkelijk. Maar, dus kort daarna, komt een vriendin bij ons. Ja, zei, fantastische naam. Um, mijn zuster heeft nu een nieuwe hond en ze heeft die ook Jitsken genoemd. Ik zei, dat meende, ik was razend kwaad. Dus ja, dat was gewoon ja. het beste gedrag. Moet je niet doen. Nee, Of die dacht gewoon dat het meer een naam voor een hond was.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 Super Size Deals bij Kruidvat Met Everyday een andere deal Vanaf vandaag Heel veel make-up Tweede aan halve prijs Kies een mix Kruidvat Steeds verrassend Altijd voor hele bij Excellent zijn ze altijd wel te vinden voor extra lage prijzen. Daarom zijn er nu de Black Deals. Zo is er de HP Victus laptop hm? met Intel Core i7-processor, ja, ja. GeForce RTX ja. 4050 en... Ja, kom maar zeg het! ...voor 999 euro. Wat blieft? Ja, dat is 200 euro voordeel. Uh, sorry, maar ik ben weg. Huh? Naar Excellent. Ah, ik ga mee. Ja, komaan. Ja. Excellent, jouw vakman steeds dichtbij. Kijk op excellent.be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 Teban en de Miami Sound Machine. Linde Walen uit Temse, die laat nog weten... Jitske. dat is nu toch wel een normale naam. Uh, ik geef Schema gelijk over het gedacht... Stop met baby's rare namen te geven. Maar moderne of speciale namen zijn niet altijd lelijk. Haar zoon noemt Eben. Eben. Ja. <laughs> ja, jouw gezicht. Even, kom eens even. Ik ja. hoor de pesterijen al. Nee, maar Eben vind ik wel een mooie naam eigenlijk. Ja. ja mensen vragen nog, hoe heet jouw kinderen, Schema? Mijn kinderen heten Noah en Lina. Mooie namen. Bewust gekozen ook. Omdat ik dus wilde vermijden wat ik zelf al dertig jaar meemaak. Dat zij nooit gepest worden om hun naam. En dat, zij, dat iedereen, zowel in het Arabisch... Als in het Nederlands hun naam juist kan uitspreken. Velen van den Bulken, die heeft nog eentje. Winter en zomer blijkt een tweeling te zijn, een jongen en een meisje. Ja. Diederik van Aalst, ik heb een tweeling met de namen Tom en Jerry. Allee. Ja, maar ja, Tom en Jerry apart, ça va, hè. Als je dan samen hebt... We nooit samen buiten komen dan. Nee, ja, maar kijk. Jan de Kranen, die rare naam, dat is niet nieuw. 65 jaar geleden was er een Nederlands echtpaar die in Merksem woonde. En die wilde hun dochter Ietje noemen. Ja, de gemeente zei, we gaan het niet doen. Daarom werd het kind haar naam Pietje. Ja, een meisje, voor een meisje. Ja, ja, ja, echt gebeurd is hè. toch echt gewoon omdat je je kind haat mm, ja komen er nog reacties binnen van Annegine de Bus uit Wevengem. Anne Annegine, goedemorgen Oei, momentje Ja, Annegine, goedemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen Petra Anne Annegine, geen simpele naam natuurlijk um, yes. ja, Tevreden met de naam? Ja, heel tevreden met de naam Er is maar één in België Voor zover ik weet, dat ben ik En waarom dus, uh, ben je Annegine geworden, Annegine? Um, wel, mijn mama wil een uh, speciale naam voor een speciaal kent. Oh. Uh, misschien heeft ze daar wel gelijk in gekregen. Absoluut, je klinkt ook zo. Dankjewel je <laughs> voor je reactie. Er was er nog eentje van uh, vele Philips uit de Wachtenbeke. Vele goedemorgen. Goedemorgen Peter en Sheena. Ik wou nog een aanvulling erop zetten. Mm -hmm. um, ja, mijn naam, uh, zonder dat mijn ouders dat wisten, was blijkbaar een heel populaire naam geworden. En in het uh, secundair zaten wij met drie veerles in de klas. Ja. Dus wij waren plots in één keer onze voornaam kwijt en dat was enkel nog onze achternaam. Het kan nog dat te was, gewoon uh, zijn. Juffrouw ja. Philippe, uh, juffrouw Van der Voorde en juffrouw Willems. En dan bleek ook nog dat een andere vele nog op dezelfde dag verjaarden als ik ook. Wij zaten met vier Peters in de lagere school. Dat is super origineel, hoor. Ja, voilà, veel joh, joh, joh. Die waren heel populair. Ja, he? goed. dankjewel je Veel, om ook eens de andere kant te laten horen. Fijne ochtend nog. Ja, Schema, er zijn ook wel een paar regels natuurlijk intussen. Ja, in België mag je wel vrij een voornaam kiezen, maar die naam mag dan geen verwarring veroorzaken of potentieel schadelijk zijn voor je kind. Dat vind ik wel heel belangrijk. Uh -huh. Er is een voorbeeld van in Gent, waar de familie Pot hun dochter Bloem wou noemen. Nee, nee, nee, nee, nee. Voilà, hè, want dan werd het... Bloempot. En een ambtenaar van de burgerlijke stand vond dat echt niet oké okay en heeft dan gezegd, nee, dat gaan we niet toelaten. Oh. Soms wordt de naam wel degelijk geweigerd, maar in andere landen zijn er wel echt lijsten waar de namen op staan die je absoluut niet mag geven, zoals in Nederland Jezus Christus, Rolls Royce Chacalotte, Tietje Methadon, en die namen moeten ook gewoon in België op een verboden lijst staan zoals veel anderen ook en in Amerika wil de multimiljardair Elon Musk, de naam van zijn kind uh, die wilde dat dat een vraagteken was ja, ja. een vraagteken uh, uh. maar een naam mag daar geen tekens bevatten en dan koos hij maar voor de letter Y uh. dus gewoon dat en dat in het Engels dan Y betekent maar dat is het ook gewoon omdat je aandacht wilt, denk ik dan. Maar goed. Elon Musk, er is meer dan één vijs los en ze is nog altijd niet vastgezet, dat is duidelijk. Ja, Hendrik laat ook nog weten: Goedemorgen, Radio 2. Wie bepaalt natuurlijk wat een rare naam is? Hendrik, oké okay naam, hè man? Echt goed gedaan. Absoluut goed. Maar goed, leven en laten leven, maar houd er toch een beetje rekening mee. Goedemorgen. Megan Trainer, goeie naam. Megan, heel goed. Pogbe, wel ja, goed.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 Let's for my man. Learn how to satisfy like he can. I ain't trying to control me and own me like an old man I C-span. Bet you wish you could wife this. Stay mad that's priceless. You with your God complex but you can't even make life fish. Yet your, your opinion's so strong even when you're wrong. But that feels like power to you. Feels like power. Must have oh, forgot you. who you're talking to. I am your mother. I am your mother. You listen to me. Hey. No one's listening Tell me Er is natuurlijk wel iets aan de hand intussen, een soort tegenreactie, zoals Francis Verlinde. Mijn kleinzoon heet Staf, dat is pas een Vlaamse naam. De neef van kleinkinderen heten Gust en Rosa. Je krijgt zo'n soort tegenbeweging dat er weer gewone namen of herkenbare namen zijn. Misschien nog een goeie? Uh, Helmoet Lotti vertelde in Peter van der Veer aan de Zandloper deze week dat hij ook niet content was met zijn naam. Met zijn artiestennaam. Luister even mee. Boah. Maar, ja, maar als, je, als je als jonge gast Elvis wilt zijn, dan wilde niet plots in het Nederlands zingen met de naam Helmoet Lotti. <lacht> Kijk, ja. het heet trouwens ook niet Lotti met twee E's. Hij komt van Helmoet Lotti Giers en dat was één, e, één t Oké, okay, maar hij heeft het hmm. dus niet zelf verzonnen dan? Maar nee, ja, nee, hij was ah. veel te jong. Zo. Iemand heeft dat voor hem gedaan, dat soort dingen. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Het is één over half negen. Eerst je man.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 Israëlische gijzelaars vrijgelaten worden door Hamas. Vannacht en vanochtend waren er wel nog heel wat bombardementen en beschietingen van Israël op Gaza, maar voorlopig lijken de aanvallen wel gestopt te zijn. En er is een minimumloon voor pakjescouriers vastgelegd. Vanaf volgend jaar zullen zij een vaste bruto vergoeding krijgen van minstens 32 euro per uur. Tot nu toe verdienen zelfstandige pakjescouriers veel te weinig. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Heel goedemorgen. Bij IJsburke in Tielen bij Kasterlee wordt voor de derde dag op rij gestaakt. Dat zegt Leen Huibrechts van ACV van Aan de Toegangspoorten van Ijsboerke. Er staken evenveel mensen, uh, ongeveer als gisteren. Uh, dat zal nog een tussen de 60 en de 80 procent zijn. De productie is nog sterk verstoord. Wij, wij doen dat omdat we in een overleg op een muur botsen. Het grootste punt daarbij is de koopkrachtpremie in de vorm van consumptiechecks die eind dit jaar... Zou uitgereikt moeten worden. Een bedrijf dat winst maakt kan kiezen om die winst te delen met de werkgevers... ...in de vorm van die premie dus, maar dat doet IJsborken niet. De middagploeg zal ook het werk neerleggen. Aan de straat Bertijen in Gierle is vanmorgen een betonmixer in de gracht beland en gekanteld. Dat gebeurde toen hij vanop de Beersebaan de straat wilde inrijden. De brandweer heeft de chauffeur uit zijn cabine bevrijd. Hij raakte licht gewond. In de betonmixer zat zo'n 11.000 liter beton waarvan na schatting 2000 liter uit de vrachtwagen is gelopen. De takeling is zo net gestart en duurt wellicht nog tot de middag. Heel wat gebouwen en steden eh, en gemeenten in de provincie Antwerpen zijn kwetsbaar voor extreme wateroverlast door regen. Ze liggen boven het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit dataonderzoek van de checkredactie van VRT Nieuws. In de stad Antwerpen loopt één op de zeven gebouwen risico op overstromingen. Maar ook andere steden en gemeenten, zoals Turnhout, Mechelen, Willebroek en Lier, liggen boven dat Vlaamse gemiddelde. Turnhout onderneemt actie, zegt Stijn Aldriaansens, schepen voor ruimtelijke ordening. Het is ook daarom dat we daar echt mee aan de slag gaan... om maatregelen te nemen, een riolering die, die, die vergroot wordt... Ontharding op verschillende plaatsen, uh, meer waterpuffering die we voorzien bij uh, nieuwbouwcomplexen. Dat zijn zaken die in heel veel steden nu uh, verder naar voren komen, maar bij ons in turnout uh, misschien uh, iets meer spelen dan in de rest, puur door de ligging in, uh, in het Veengebied. De dakpannen van, het, van de sint Kathedraal in Mechelen zullen worden vervangen. Tijdens een inspectie van Monumentenwacht is gebleken dat dat nodig is. En het wordt een groot onderhoud, zegt Luc Lemmens, gedeputeerde voor erfgoed en erediensten. Er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 Wisselvallig en nat buiten met buien. Het wordt zo'n 8 graden, morgen vaak buien en tussendoor enkele opklaringen. Meer nieuws uit Antwerpen kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Als je nog moet vertrekken, vertel eens, hajo, waar moeten we vooral niet naartoe? Uh, op, naar de E17, van Antwerpen naar Kortrijk, Kortrijk hè, vermijd het stuk tussen Waasmunster en Lokeren. Want uh, net voorbij Lokeren is de linkerrijstrook ook dicht door een ongeval. Er staat uh, drie kwartier file al vanaf Waas-Munster. Rijd je van uh, Antwerpen naar Gent of naar de Zee, ja, dan kan je beter omrijden via de E34. En in Zelzaten kan je dan kiezen voor de ring rond Gent ofwel, dus de E34 verder naar Brugge en Zeebrugge. Op de E40 dan, naar de kust, is ook net een ongeval geweest. Dat gebeurt bij Wetteren, even voorbij de oprit daar. Dat levert tien minuten vertraging op en tussen... En dan kijken we even naar Antwerpen. Daar hebben we kleinere files vanaf uh, bij Assenede eigenlijk, door werkzaamheden. En ook 10 uh, minuten vanaf Waaslandhaven Oost, dus verderop bij Antwerpen zelf al. Op de E19 vanuit uh, Brussel naar Antwerpen. Ook daar wat aanschuiven bij Mechelen Noord door een ongeval. De Antwerpse ring richting Gent, dus een beetje bumper aan de Kennedy-tunnel, maar het is minder dan 10 minuten gelukkig. Verder dan uh, rijd je van Temse naar Sint-Niklaas via de n 16 dus naar het centrum van de stad. Opletten, ze zijn aan het werken aan het kruispunt met de en 70. De koningin Astridlaan dat levert 20 minuten vertraging op vanaf de wisselaar met de E17. Naar Brussel, t twee files van 10 minuten dat is vanaf Peuty op de E19 en van Aarschot tot Holsbeek op de e 314 En dan de binnen- en de buitering rond Brussel nog een kwartier vertragen op de binnenring van Strombeek tot Vilvoorde en verderop 20 minuten van Wezenbeek tot Ervuren. Daar stond een defecte vrachtwagen, maar die hebben ze intussen weggetakeld. En op de buitering verlies je 10 minuten bij zavent door een ongeval op de linkerrijstrook. Zeg, uh, Hayo. Ja. Ja, we waren net over namen bezig. Mm -hmm. Hayo, komt mm -hmm. ook niet zo heel veel voor. Ah oh, nee, nee, nee, nee, nee. Tevreden met je naam? Oh ja. Super content. Maar ik heb dit eens na opgezocht. Er zijn wel degelijk 13 hajo's naar het schijnt in oh. België. Maar ik heb er nog nooit een andere ontmoet. Maar het is geen afkorting van Hajolo of zo. Nee, het is gewoon nee, een hajo. Nee, dat is een Friese naam. Ja, oké. Ja, okay. ja een Friese keerling. Hè? Ja, Goed, absoluut. Dankjewel. Um, dames en heren, als je denkt van, oh, ik wil wel eens een, een jaar lang gratis boeken. Een jaar lang gratis carwash, Sorry, het is allemaal te laat, ja. Maar we hebben wel nog altijd een Peter Postprijs voor volgende week. Een jaar lang ga je er deugd van hebben. De laatste. Je kan iets winnen waar je ogen en oren niet goed zullen van zijn. Grijp dus je brievenbus in op radio2.be, het is de laatste kans. Klik door op de neus van Peter Post. Maar die boeken, nee, die kun je niet meer winnen. Standaard boekhandel. Dat is lezen, leren, geven en beleven. Profile. Verbanden en onderhoud. Kijk op profile.be. Black Friday bij FUN. Dat zijn 100 toppers, 100% terugbetaald. Facing of Van nu vrijdag tot en met maandag in alle funwinkels en op fun.be. Fun, play, create, party. Alle info op fun.be. Pearl is 40 jaar, maar terugblikken zit niet in ons DNA. Wij kijken vooruit. En dat vieren we met de laatste dagen tot 40% korting op je complete bril. Kom langs in de winkel of maak een afspraak op pearl.be.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 En dan ga je maar beter naar Beterbed. Nu met kortingen tot wel 50% tijdens de Beterbed Black Friday week. Beter slapen begint bij Beterbed. Merry Black Friday bij Carrefour. Wat zegt u dan? Wat oh, als met zotte promo's? Kortingsbollen van 20 euro? Wat is dat nu al? Ja, tot en met 27 november. Merry Black Friday bij Carrefour. Met bovenop de promo's: kortingsbollen van 20 euro per aankoopschijf van 100 euro. Op Electro Gaming in de hippermarkt Carrefour. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Mannetjes! Black deals, black deals. Het zijn weer black deals. Vader, ik denk dat Pompi iets wil vertellen. Vandaag is Gamma open tot 8 uur s'avonds. Ik denk het ook, moeder. Met 20% korting op alles. Ik denk dat vandaag Black Friday is, vader. die jij dat? Black deals, black deals. Zijn we weer Black Deals. deals. Vandaag is Gamma open tot 20 uur met 20% korting op alles bij aankoop vanaf 20 euro. Geldig in de winkel en de webshop. Voorwaarden op Gamma.be Zeg, bij FNAC is het FNAC Friday week. Elke dag Black Friday? Yep, heel de week. Tot en met 27 november korting tot min 50%. FNAC. Voorwaarden in de winkel en op VNAK.be. FNAC.be Kom terug naar België. Summer Carnival 2024. Een adembenemende show in het koning stadion in Brussel op zondag 14 juli. Tickets vanaf vrijdag via lifenation.be. Pink met special guests live in 2024. Samen met het laatste nieuws en Radio 2. Goedemorgen, morgen. goedemorgen, morgen. jouw goedemorgen telt voor twee. En het waren donkere tijden. En toen kwam... We ja, hadden ja, ja, ja, ja. ook donkere muziek waar je toch een beetje gelukkig van werd. Desireless en voyage, voyage. Ja, schema je hebt iets losgeweekt. Je had er geen zuurstofwater voor nodig. Jouw gedacht was duidelijk... Stop met baby's rare namen te geven. Ja, heel veel mensen die akkoord gaan, sommigen niet akkoord. Jean-Pierre Pools deelt de mop die werkelijk tien keer is binnengekomen... Mijn dochter wou haar dochter K3 noemen, maar het mocht niet van de gemeente. Uh, bij de vraag waarom dit niet mocht, kreeg ze als antwoord K3, dat gaat toch niet als naam? En waarom niet, vroeg mijn dochter. Mijn moeder, die heet Elvier. <lacht> ja, goed, ja. Ingeborg van Ende uitdeurne. goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Boeiend naamverhaal. Dus eigenlijk wou je Ingeborg heten, maar het mocht niet. Toen werd het Inge, vertel het zelf even. Ja, mijn ouders wilden mij oorspronkelijk Ingeborg uh, noemen, maar de gemeente weigerde dat. En het werd dus Inge. En zelfs nog gekker, uh, ze, ik ben katholiek opgevoed, dus ze wilden mij dopen. Uh, Inge werd daar niet aangenomen, het werd mijn metraarnaam, Julia. Oh! Ah, oh, nee. <laughs> um, ja, op de. Um ...de kaartjes voor de eerste communie... ...en het voorop zo stond wel Ingeborg op... Mm -hmm. ...en ze noemden mij ook wel als koosnaam... ...Borg of Borgje... ...dus op een bepaald moment had ik zoiets van... ...ja, wat is er nu met die Ingeborg en die Inge... ...en dan kreeg ik het hele verhaal... ...en dan dacht ik, oké... Okay, ...vanaf nu moet iedereen mij maar Ingeborg noemen... iedereen die mij nu leert kennen... ...van de vrienden, vriendinnen, school... ...tie wat, allemaal Ingeborg... ...dus dat was zo, maar er, dat schepte een beetje verwarring... ...ook later... Um, voor de, als ik ging werken heb ja. ik ook al loonbrieven gehad die dan op Ingeborg stonden dan zeg ik, ja maar nee, dat is niet mijn officiële naam ja maar ja, iedereen die maakt het altijd korter en jij maakt het langer <laughs> ja maar dat is een heel verhaal achter en ik was al gaan horen kan ik eventueel mijn voornaam veranderen? Ja, dat kost 600 euro. Ik denk, ja, dat is nu ook wel veel. Hè? Okay. Iedereen noemt me al Ingeborg. Hè? Buiten eigenlijk de familie van... Eigenlijk voor mijn twaalf jaar noemt iedereen me Inge. Mm -hmm. Dus ook van de lagere school. Maar daar, daarbuiten, alleen erboven, um, De andere leeftijd, hè, vanaf 15, 16, was het voor iedereen Ingeborg. En, um, maar in 2018 werd het ineens uh, gratis, de voornaam. Mm. Mm. En dat was in augustus. Ik weet nog heel goed, 1 augustus. En op maandag, 3 augustus, stond ik aan de gemeente om te zeggen van nu wil ik mijn voornaam veranderen. Oh, kijk. En... Mooi gedaan. Ja. En dan, dan gedaan. was het grappig, hè, dat ze vroegen oké, okay, uw voornaam Ingeborg. En wilt u dan vrouw blijven of wordt u man? Oh, man. Ja. waar? Maar het is intussen Ingeborg geworden, dus dat is wel heel ja. mooi afgelopen. Dank en wel voor je verhaal. Oké. Okay. Ja. dan. Goedemorgen, morgen. En dan hadden we nog uh, Jill Gillis uit Schilde. Goedemorgen, Jill. Goedemorgen, Peter en Schema. Goedemorgen, we hebben een klein eitje met jou te pellen. Ah ja, oké, okay, vertel. Want jij bent de tienduizendste volger van uh, onze Instagram-account. Het Morgen oh, Speciaal. Ja, ja. Maar weet je wat dat betekent? Nee, dat weet ik niet. En wel, Koen en Chris van Clouseau die zijn hier onlangs geweest. Die hebben tien uitverkochte ja. Sportpaleisconcerten. En die hebben een paar oh. dingen gesigneerd. En als je ons volgde, ja. dan kon je zoiets winnen. Inderdaad. Dus, Daarvoor heb ik jullie gevolgd. Jij mag nu kiezen. Wil je het kopje, wil je de vlag of wil je het petje? Dan wil ik heel graag de vlag. Hopla! Uh, alsjeblieft, zie je, de vlag is van jou. Geniet oh, ervan, hè? Dank je <laughs> wel, dank je, dank je. En wil je nu zelf nog iets kiezen? Dat kan in onze prijzenwinkel. Gewoon even volgen. Goedemorgen, morgen. Je kan er ook onze live muziek herbeleven. En Clouseau, dat is straf. 10 Sportpaleisconcerten. Goedemorgen. My heart, my eggy, perky heart, he might Just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy perky heart, he might. Billy Ray like a Cyrus en Aki Breaky Heart. De papa van. Billy Ray Cyrus? Papa van. Miley Cyrus. Goed man, echt wel lekker bezig hoor. Boven het weekend, dat is er bijna. Ik heb een goede tip voor jou, want. Uh, de Weekwatchers, morgen vroeg om tien uur, met de vrienden van Ruben van Gucht en altijd goede gasten. Echt wel eentje die je wil horen en zien, ook op VRT1. Reportagemaker Erik Goens. En Erik, ja, vlotte kerel, die had nog een spraakberichtje achtergelaten. Luister even mee, lieve mensen. En Schema. Dag Peter, dag Schema. Ik ben dus de centrale gast zaterdag bij De Weekwatchers. En ik breng, als ik het zelf, een hele schone primeur mee. Uh, iets over een nieuw, mooi, groot project... Iets waar ik eh, nu al geweldig fier op ben. Dus eh, luisteren maar. En dan gaan ze mij ook iets vragen over Black Friday. Maar ik heb daar iets heel raars over gehoord. Namelijk dat een radiopresentator, genaamd Van de Veren, Peter, dat die waspoeder in bulk koopt of zo. Hey, Peter, doe <lacht> weer, mee. Mij zegt dit niks. Uh, in elk geval een prettig weekend. En Peter, ga jij nu echt met uw bulk aan waspoeders het weekend in? Het is uh, geen waspoeder, het is uh, wasgel. Maar effectief, ik koop die altijd in grote hoeveelheden. En waarom? Ik, ik was heel graag. Ja, ik wou niet zeggen, je <laughs> 15 wasjes per dag. <laughs> ik uh, ik ja, denk intussen een soort wasverslaving gekweekt heb. Ah oh nee, ben jij zo iemand die na één keer dragen direct de was in? Nee, nee, dat niet. Maar wel, de, de was moet weg bij mij. Dat is dat gevoel zo. Maar goed, dat is voor een ander programma. Maar morgen een primeur van Erik Koens in de Weekwatchers. Nee. En alleen maar leuke dingen. Maar nu live vanuit Poperingen, Kim de Brie met de DigiTour. Goedendag. telt voor de... En Giants. Reis door de tijd en ontmoet elf spectaculaire dieren: Paraceratium, Gigantopithecus, Titanoboa. Het zijn geen dinos deze keer. Maar wat dan wel? Ontdek het in het Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel op de Expo Giants, samen met EOS en Radio 2. Een okay,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 Hier in Popringen hebben we het over de cloud, die grote digitale wolk. Over een dik uur ga je zo in de wolken zijn als je dat allemaal weet. Amai!